Ik zal hem ja, we even zijn een... er weer, we zijn er weer. We zijn er weer, ik zal hem even op een uh, scherm zetten waarbij iedereen... Adrian is er niet bij, hè jammer, ik had hem nog uitgenodigd met zijn weddenschap, maar hij trok dus uiteindelijk heeft hij teruggetrokken. Ook de weddenschap? Ja, de weddenschap is niet doorgegaan, dus nou ja. Oké. Okay. Ik zei al, ik moet wel een beetje, je kan wel gaan wedden en dan zeggen, ja, over een, over een jaar dan gaan we een keer afrekenen, maar dat schiet natuurlijk ook niet op. Eigenlijk heeft hij daarmee aangegeven dat, uh, dat hij geen vertrouwen heeft in zijn eigen theorieën. Hij zei tegen mij, ja, er wordt nergens niks onderbouwd. Ik zeg, oh, een beetje zoals die paspoorten van een jaar geleden. En uh, ja, het zoiets, uh, die schijnen er nu ook te komen, zei hij toen terug. Ik zeg, ja, de enige die niks onderbouwt, dat is de overheid. Dus, uh, maar goed, hij is er vertrokken, want hij kon er niet zo goed tegen wat, ik, wat er allemaal gezegd werd, denk ik. Zo krijgen ze weg, met een uh, weddenschap. Ja, nee, dat was zijn eigen wetenschap. hè. Hij zei duizend euro, duizend euro, want hij wilde het allemaal belachelijk maken, van duizend euro gebeurt toch nooit. daarvoor Nou, ja, ik had gezegd dat er uh, een oversterfte, oversterfte zou verdubbelen mm -hmm. uh, door die vaccins. Ik zeg, die vaccins gaan ervoor zorgen dat er veel meer mensen doodgaan het komende jaar. Ja, maar de oorzaak gevolgrelatie relatie, dus dat kan je heel moeilijk bewijzen. Maar geval, ik, had, ik zei dat op die manier. En toen zei hij, dat gaat nooit meer gebeuren, duizend euro van niet. En toen zei ik, nou ik heb weer met e-gulders wil ik wel wat doen. Toen zei hij, ja het is maar duizend uh, euro, dat is nog geen tweehonderd euro. Nou en toen diezelfde week stegen de i e gulden ineens miraculeus met 350%. procent. Toen zei ik, nou is het achthonderd euro, diezelfde duizend e-gulders. ik zeg maar, als je voor duizend euro wil wokken, dan, uh, dan leg ik 6000 in en dan stuur je mij duizend euro... En de winnaar, die wint 6.000 EFL's. Nou, en daar wou ik niet op ingaan. Dus nou ja. Mm -hmm. Maar zo is het hele verhaal. Maar is wat vanaf. is dan het criterium voor uh, alleen de oversterfte? Of moet je ook de oorzaak erbij hebben? Je moet zeggen... Want de oorzaak, dat nou, is ja, helemaal Nee, mooiste nee, te stelling. Nee, ja, maar daar ga ik sowieso niet van. Wat de, de cijfers van de overheid, ook op, op basis van waaraan ze gestorven zijn, dat geloof ik toch al niet. Nee, nee, maar dan krijg je dus de oversterfte, maar je zei er net de wetenschappers over de oversterfte door ja, het, door nee, het COVID. vaccin veroorzaakt. het Maar nee, ik zeg gewoon dat... volgend jaar is er dubbele oversterfte. Ja, omdat er dus uh, veel meer, uh, omdat het vaccin je immuunsysteem eigenlijk zwakker maakt, zei ik dus van, nou iedereen die heeft een nou zo zwak een immuunsysteem, gaan allemaal mensen dood aan corona komend jaar, want die zijn allemaal zwak gemaakt met uh, boostershots. Nou en daar, daar wilde hij dus duizend euro op zetten. Ik ben er niet trots op als ik dat soort weddenschappen win. Maar ja, ik heb ook niet gezegd: zullen we wedden? Weet je, wel? Dus, ja. je moet ook maar net weer 1000 euro hebben liggen om erover te wedden. Hè? Ja. Ja. In ieder geval, um, ah. ja, waar je dit allemaal kon lezen, dat is t.me slash vrijheid. Dat is onze chat. Daar worden onder andere weddenschappen gemaakt. Dus uh, wil je ook gaan wedden? Met Josje ja. Hey Peter, gefeliciteerd nog eens met je nieuwe vriendin. Ja, cool, hè? op Facebook had ik, ik was ik op een of ander artikel en ik krijg je de reacties van vrienden soms te zien. Daar had ik ergens eentje van Peter staan. Ik kreeg een reactie die Peter dat die, oh, ja. de, van een visagiste uit Zuid-Frankrijk ja. of die misschien een keer <laughs> interesse had om op visite te, of op vakantie te gaan. Ik zei gelijk tegen. Ja, die andere, Peter, ook vooral de, volgens mij is het echt slechte situatie in Frankrijk nou. Hoor. Ja. <laughs> dat is ook een leuke manier om het te zeggen. Uh, uh, uh, uh. <laughs> ja. uh, kijk, ik heb nog meer of officiële mededelingen in het andere kanaal waar we crypto weggeven. Dat is t.me uh, slash claim slp. En uh, daar uh, geven we op dit moment Hugotjes weg. En als het goed is, uh, ja, het is zo'n groot succes. dat uh, Ze vliegen eruit. En uh, ja, het is... Uh, als het goed is, is uh, vrijdag uh, kom, er komt dan de volgende coin. Of de token bedoel ik. En dat is dan de, uh, de, de happy hour token. Dat is een twee uh, bierkannetjes uh, die tegen elkaar uh, aanklinken. Ja, dat, dat, dat moet een succes. Die wordt de, de grootste tot op heten, denk ik. <laughs> ja. Memo. Die... Cash uh, kun je ze allemaal kopen en verkopen. Dus uh, ja. Um, goed, ja, wat had ik nog meer van officiële mededelingen? Volgens of mij was dat het, hè? Ja, uh, was het, denk ik. Misschien schiet we nog iets binnen. Ik kan nog zeggen dat sinds deze week kun je e dus betreden op vrijexchange.com okay. oh, En er komt een nieuwe campagne binnenkort, want de wallet EFL.nl heeft ook een update gehaald. Ja, okay. en, en er komt een, uh, komt een nieuwe campagne, er komt nog wel een keertje als nieuws voorbij. Ja. ja. Goed, laten we naar het blokje goud, zilver, bitcoins en de staatsschotmeter gaan. Uh, we beginnen even met de staatsschotmeter. Die staat op 375,3 ja, miljard in het rood. Ja, goed, ja, het is gewoon een scriptje dat afgespeeld wordt. Uh, even kijken, de, de, de, de marijuana-index. Oh, die is omlaag aan het gaan. Die staat nu op 118,34. En ja, dat, die gaat naar beneden, jongens. Die gaat naar beneden. Ja, dat ziet er nu goed uit. We psychedelics komen daar. Ja, ja, ze hebben veel concurrentie natuurlijk van de, de paddo's en zo. Hè? Ja. Ja. Uh, Bitcoin die vliegt weer omhoog. Die was, uh, ja, die was eigenlijk deze week al um, omhoog geschoten. Dus, uh, en toen weer omlaag gegaan en nu gaat hij weer uh, omhoog. Uh, ja, Peter zal er zo meteen ook nog wel wat over zeggen, maar ja, mijn uh, vermoeden in ieder geval komt dat door, door, door de us uh, Dollar Index, de DXY, uh, die had een Adam en Eve patroon en dat is meest, meestal een heel bullish steken. Dat betekent dat die gaat uitbreken, maar in, de, in plaats daarvan ging die zijwaarts en zelfs naar beneden en toen ging, uh, vlogen de Bitcoin en andere assets vlogen toen omhoog. Dus uh, ja. Misschien is er een andere reden voor. Hè? Dat weet ik niet. Nou ja, Ik weet van die dollar in ieder geval. Dat het grootste pensioenfonds ter wereld. Uh, een Japans pensioenfonds. Die maakte bekend. Dat ze, uh, dat ze hun treasuries gingen dumpen. Of eigenlijk okay. een heel groot gedeelte van hun treasuries. En ja. Treasuries. Dat zijn eigenlijk gewoon dollar die rente opleveren. Dus mm -hmm. dat, dat wil zeggen. Dat als jij die verkoopt. Wat je dan, dan ruil je dollars die rente opleveren. In voor dollars die geen rente opleveren. Dus die zijn eigenlijk nog slechter dan die dollars die rente opleveren. Dus waarschijnlijk gaan ze die ook dumpen zodra ze dat, uh, uh, dat, dat, dat gedaan hebben. Uh, ja, dat is. Ja, je zag natuurlijk al eerder met China en Rusland die aan het de dollarizen waren. En nou blijkt dus dat Japan ook aan het de-dollarize is. En ja, dat, dat uh, gaf de dollar even een uh, klapje. Niet dat de euro enzo, dat het nou allemaal zoveel beter is, maar. Ja, de, de, de verwachting is wel dat... Ja, Amerika, die bestellen gewoon een enorme berg uh, in het buitenland. Ze produceren heel weinig. En ze maken het goed doordat ze hun assets, hun bubbels verkopen eigenlijk. Ja, buitenlandse ja. speculanten. Maar de vraag is natuurlijk uh, hoe lang dat nog goed blijft gaan, om dat allemaal overeind te houden. Ja. Dus uh, ja, het is toch wel moeilijk voor de dollar, denk ik. Josje, had jij nog gedachten erbij? Ach, zoveel gaan we maar gauw naar het eerste bericht gaan. Nee, we hebben nog even wat andere... Even kijken, we hebben de... Oh ja, de olie en de, en de, en de, en de goud. Ja, olie oh, krijg je even klappen. 68 dollar nou. Duur onder de 70. Uh, goud 18, 13. is dus altijd even een run-up, maar toen ging die weer omlaag. Ja, het valt er verder aan te zeggen. Misschien nog, misschien nog een leuke mededeling dat Ethereum morgen binnen, binnen 24 ja, uur ja. Nou de update uh, Londen krijgt. Het is de makkelijkste naam. Je hebt een behoorlijke rally gehad, uh, Ethereum. Het bijna 2700 dollar. Ja, en toch heb ik er nog steeds bij gekocht. Hmm. Er werd ja. zelfs, zelfs gespeculeerd naar... op de mogelijkheid dat de... Uh, dollar, uh, sorry, dollar, de, uh, Ethereum op nummer 1 komt. Hè? Dus dat uh, Bitcoin dan ja. nummer 2 in de lijst zit. Dan is Bitcoin wil... een altcoin, hè? Als dat gebeurt, dan moet Ethereum, want er zijn ongeveer 6,5 keer uit mijn hoofd gezegd zoveel uh, Ethereums als Bitcoin. Dus als het zou 60.000 staan, dat is makkelijk te zeggen, dan moet Ethereum 10.000 doen. En dan zijn beide netwerken toch evenveel waard, omdat er uh, meer ethereum-munten dan bitcoin-munten in de omloop zijn. E uh, Bitcoin zijn er 21 miljoen en Ethereum, moet ik even kijken, dat weet ik ook niet uit mijn hoofd, van ongeveer 120 miljoen of zoiets. Ja. Maar Bitcoin en, maximaal als alles gemind is, hè? Ja, maar dat is bij Ethereum komt er dus elke 15 seconden 6 Ethereum bij. Ja. En dat wordt vanaf morgen helemaal aangepast. Van een proof of work munt waarbij de computers dus het valideren. Naar een proof of stake munt waarbij de munten van het systeem dat doen. En dan krijg je dus, net als met die rente ja, Morgen is dat als... nog niet proof of stake? Of, nee, dat zal nog niet. Morgen uh, is alleen een inflatie aanpassing. Ja, ja, ja, ja. En dat, is, dat komt overeen met drie halveringen van bitcoin. Dus onder vier jaar is er een ja. bitcoin halvering. Maar die, die ene... Uh, actie van die upgrade van Ethereum komt overeen met drie bitcoin halvings. Het zou zelfs ja. deflatoire munt kunnen worden al, dus dat is niet missen. Ja, en dat duurt dan meestal een paar maanden voordat je daar echt uh, mer merkt. Maar de markt nu van Ethereum, die spuugt dus iedere 15 seconden zes Ethereum munten uit. Dus met een prijs van 2000 dollar op dit moment dus 12.000 dollar per uh, 15 seconden. Dat is een hoop geld. Hè. En die uh, komen erbij doordat de computers het minen. En in de, we zijn dus onder rood toe proof of stake. En uiteindelijk heb je dan ethereums, die ethereum munten, die um, rente gaan opleveren. Net als, die, met, net als die treasuries, een soort van dat. Dus ja, dat uh, wordt, stake rewards. Er zijn in het verleden heel veel voorbeelden van dat soort gebeurtenissen geweest. En 90% van die gevallen ging de prijs explosief omhoog. Ja, je ziet dat bij die Cardano en Polkadot, ook al die dingen die steken, die zijn heel populair. Want mensen hebben gewoon het idee van, nou, dan zit ik gewoon geld te verdienen, terwijl ik, uh, ik ze laat staan. Ja, dus, maar dat vind ik... Oh, rente um, eigenlijk, ja. Krijg je ik toe te doen, het is je natuurlijk wel tekenen. een rente die uit je inflatie komt, hè. Dit is wel een... Uh, ah. Ja, ik ben helemaal afgeleid. Want er heeft iemand gefollowed. Uh, thanks for joining STRW Bryce. Uh, ik moet even een gelijk Wij uitzetten. pakken het wel op, Josh. Wij, wij dragen ja, de ja. uitzending wel. Overigens dus de Cardano uh, update is, uh, die is uitgesteld uh, trouwens. Ja, dat blijft wel een verha even verhaal met die Cardano. Cardano is eigenlijk nog erger dan Ethereum. Ethereum die komen altijd met grootste plannen. En dat duurt dan altijd veel langer. Maar uiteindelijk komen ze er wel maar, bij maar cardano, cardano ook, hoor. Komen cardano heb ik het idee dat dat in het kwadraat geldt, zeg maar. Dat, dat, dat, dat die nog veel. Want, want uiteindelijk kun je nog bijna niks met die Cardano, toch? Nou, met kan deze nog geen smart updates, contract zitten erin. Het is alleen ja, deze uh, update. Deze updates zou dan uh, de smart contracts. Uh, ja, maar die is buiten Dan komen ze ja. ook met de eigen programmeertaal. Kijk, ik denk zelf dat die oprichter van Cardano bij de echt grote investeerders zijn Ethereum balance laat zien. En dan zegt hij, hup, kijk, ik heb deze Ethereum staan. En dan zet ik achter die Cardano, dus ik doe gewoon met mij mee en het komt allemaal goed. En dit ga ik ervan maken. Ja. En uiteindelijk kun je het altijd, ja, als hij zelf dus al heel veel kapitaal heeft, nou Ja. ja dan wordt het ook makkelijker om meer kapitaal te vergaren. Ja, nou, wat Cardano een beetje de indruk wekt van... wij we gaan heel grondig te werk... en we gaan eerst alles allemaal academisch helemaal uitzoeken. We hebben een draagvlak gecreëerd van weet ik niet hoeveel universiteiten... en mensen die allemaal meedenken. Het uh, zit super degelijk in elkaar. Wij doen het in één keer goed en zo. En Ethereum moeten de wielen veranderen terwijl ze aan het rijden zijn. Mm -hmm. en, uh, dat ja, is een uh... beetje het verhaal. En, en Ja, als je die Hodgkin's hoort praten, dan vind ik altijd ook dat hij, dat hij hele lange aanloop neemt. Hij, begint, hij praat eigenlijk nooit over van, de, ja, we zijn ja. Daar, daar en daar mee bezig en nog zoveel updates en dan, dan is het er of zo. Hij begint altijd hele lang, langdradige filosofische verhandelingen te houden. Wat, wat ik een Bij beetje... Bij een whiteboard, hè? Ja, wat ik had een beetje... Ik heb niet het idee dat hij daar vat op heeft over, over de voortgang. Zeg maar. als, hij, als hij een project moet managen, dan, dan wordt het altijd mooier en dan is het nooit af. Ja. ja. Ik had laatst... Oh nee, dat was van jou, Joel, Dus uh, over, die, uh, testen, over die testen. Dat was een leuke meme ook. Oh, Oké, okay, ja. Uh. Maar goed, um, even kijken. We gaan even naar de berichten toe. en beginnen even met wat crypto berichten. Uh, crypto als bitcoin, BTC, zijn gevaar... Voor het financiële systeem. Uh, senator eist uh, snelle en strenge regulering. En dan hebben we het over mevrouw Warren. De boze boemer. zou er eigenlijk ook een, een, een memo over moeten maken. Nou, oh, ik heb een vriend. En, en die. Uh, oh, nee, nee, nee. Maar die heeft wel uh, een, hier een tweet over de wereld ingeslingerd. Ik zit even te kijken. Volgens mij is dit de goede. iemand die zijn. Dus die wil ik even delen met iedereen. Otto de Voogd is ook een echte crypto-liefhebber. Dus zeker ja, ja. dus de moeite van het volgen waard. Die, die heeft bij uh, heel veel in, vanuit de bankwezen komt die, En die heeft okay. zijn eigen kijk een beetje op crypto. Ja, ja. Uh, maar ik had hier nog aan gerelateerd. En, uh, want waar komt dat allemaal dit soort dingen vandaan? Uh, heb ik hier nog een, een, een pagina van de World Economic Forum. En er staat dus... Uh, why we need to, new rules and tools for cryptocurrencies. Eigenlijk, als je dit ook leest, dan is woorden eigenlijk. Uh, uh, ja, <laughs> World Economic Forum aan het citeren. Uh, het raar is, dat volgens de senator, zouden stablecoins, decentralized finance en cyberaanvallen allemaal een dreiging zijn voor de financiële stabiliteit. Maar ze legt niet uit waarom. Nee. Ja, ze zijn zich pas echt zorgen gaan maken met die stablecoins, lijkt het wel. Zeker die stablecoins die dan 8% rente opleveren of zo. Dat is natuurlijk, ja, bij ons heb je 0% of een negatieve rente. Dan dat, dat voelen ze wel aan dat dat een probleempje kan gaan vormen, dit soort competitie. Dus dat willen ze dan uh, hard aanpakken. Maar het rare is natuurlijk dat ja, ze kunnen de het financiële stabiliteit kunnen ze bedreigen. Terwijl als je kijkt wat er met de dollar en de aandelenmarkten gebeurt, die. Sinds de oprichting van de FED. Die bedoeld was om stabiliteit te veroorzaken. Is het alleen maar instabieler geworden. Ja. Want als je, zeker als je, als je bijvoorbeeld meet in goud. Wat natuurlijk uh, uh, ja. aan de dollar gekoppeld was voorheen. De, en je kijkt naar de Dow Jones in goud. Dan zie je gewoon die crashes en, en, boel, en uh, explosies steeds heviger geworden. Het is gewoon totaal instabiel. Hoor, omdat, ze, uh, omdat ze inderdaad die geldpers kunnen aanzetten. En dan, dan is het uh, helemaal hoogjuichend. En dan, dan uh, denken ze. Oh jee, onze munteenheid gaat eraan. Dan zetten ze hem weer. Uit en dan, of ze, ze reppen hem wat af en dan plikken het tot ongekende diepte in elkaar. Dus die hele, dat hele die stabiliteit die zij dan moeten brengen, dat, dat levert alleen maar instabiliteit. En het komt, ja, dat is het hele libertarische gedachtegoed, dat komt door het geweld wat erachter zit. Want uh, ja dat leidt altijd tot uh, tegenovergestelde van wat je probeert te bereiken. Wat je zegt probeert te bereiken. Ja, je ja. kijkt natuurlijk alleen stabiliteit als je. Als, als de gebruiker van geld kan kiezen tussen verschillende aanbieders. En dat houdt al die aanbieders allemaal integer. Want anders raken ze hun klanten kwijt. Maar als het je wordt opgedrongen, iets, door een monopolie. Ja, dan het, heeft die andere kant van de monopolie geen enkel motivatie om stabiliteit te handhaven. Of, of om, de, om integer te handelen. Want ja, de klanten die kunnen toch niet weg. Hè? En daar, daar is zij voor aan het zorgen. Dat de klanten, haar klanten quote quote... Uh, niet weg kunnen, zeg maar, bij, de, bij hun dollars. Dat ze willen ze proberen die bitcoin te, te reguleren... En, te, en eigenlijk onwerkbaar te maken. Ja. Ja, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Maar ja. Ja. Mensen willen... Sommige mensen die zitten hier dus van... ja, hè, die, die lezen alleen de krant en die zeggen... ja, bitcoin wordt alleen gebruikt door criminelen... en ik heb toch niks te verbergen... dus ik vind het alleen maar goed dat er... Uh, alleen maar fiat moet zijn hoeveel oorlogen zijn er wel niet gevoerd vanwege de dollar uh, ja, ja, ja. <laughs> dat is een, ja hoeveel oorlogen op... zijn er wel niet gefinanceerd door centrale banken ja, dus, dat 1913 is nog, ja. de ja, Federal Reserve opgericht, uh, 1914 uh, uh, de Eerste Wereldoorlog uh, uh, 1971 de dollar van goud losgekoppeld uh, nadat uh, de hele Vietnamoorlog uh, enorm berg dollars in omloop had ge gebracht uh, ja, maar even los hè, van... Uh, We maakt zich druk of, over een, een paar criminelen... die misschien bitcoin zouden gebruiken. <laughs> ja, ja, maar... maar Lucas? Lucas. Het, het, het probleem is dat heel veel mensen gewoon niet snappen... wat het probleem is... van het monopolie van die centrale banken. Omdat er ook niet verteld wordt... wat de gevolgen daarvan zijn. En als je alleen maar inderdaad kranten leest... en tv kijkt... dan krijg je geen informatie over de schadelijkheid van... En dus vinden ze het wel oké okay dat het verboden wordt. En ja, ze komen alleen maar altijd redden die centrale banken als het in elkaar stort ja. door het kapitalisme. Dat ze is altijd niet... het verhaal. <laughs> ja. ja, ze zien niet dat bijvoorbeeld een kunstmatig laag uh, rentepercentage dat het gewoon heel vervelende gevolgen heeft. Hm. Ja, dat komt dan door het kapitalisme of zo uh, zeggen ze dan. Maar ze zien niet dat het door het ingrijpen op die rentestand bijvoorbeeld komt. Uh -huh. En nou ja, wat kun je eraan doen? Ja, je kan iemand niet dwingen te stoppen tv te kijken. Dus uh, het zal wel even doorgaan. Maar de familiebezoekjes worden wel steeds minder gezellig ondertussen. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, overigens, uh, ja. nog een laatste ja. cryptoberichtje is dat uh, we hebben een jarige deze week. Josje en raaien wie er jarig was. Ja, hij de zadelop. <laughs> nee... Oh, uh, wie de jarig was. In de cryptowereld. Ja, nou het, minst, uh, ja, het is eigenlijk bestaan ze al natuurlijk al vanaf uh, 2009 hoor. Met Bitcoin Cash. Oh, in augustus. Ja, vier jaar ja, geleden. Ja. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Of nog maar beter, was gezet... echt 1 augustus. Ja, nee. Uh, 4 augustus geloof ik. Oh, dus oh, het is, vandaag echt? <laughs> vandaag? Nee, nee, vandaag is het uh, 60 geloof ik. Nee, vandaag is 4 augustus. Wacht, 1 augustus was het inderdaad, 1 augustus. Ja, ja, ja. Jongens. Nee, ik heb zelfs, ik heb het nog getweet, dus. Ja, het is uh, inderdaad 4 jaar geleden dat Bitcoin BTC van uh, de white paper van Satoshi Nakamoto is afgevorkt. Ja, <laughs> als ik het dan... Als ik dan daar even nog wat op moet zeggen... dan is het ja. toch wel... verrekt jammer eigenlijk allemaal... hoe dat het daarmee verlopen is. Want als je nou ziet... deze week is er dus een 51% aanval... op de BSV heeft er plaatsgevonden. En er, er misschien ja, ja. nu nog steeds wel plaats. Ja. En um, dat is dus een afsplitsing. Daarna is er... Uh, de hele tegenwoordig tegenwoordige... Electric Cash, Cash ABC. Ja, ABC. en die hebben dus ook weer... een eigen club uh, mensen... En wat ze dus bij Ethereum wel goed weten te doen, is dat het, ja, het is gewoon mensen willen ermee werken. En ze werken gewoon samen aan hun eigen ding. Eh, maar maar bij, bij Bitcoin Cash is het toch allemaal weer, dat het de egootjes zijn. Eh, iedereen moet, die, Want die Electro heeft ook weer zijn eigen poppertje, wat die, die zichzelf te tof vindt, om het zo maar te zeggen. Dus, ja. Ja. ja, ik heb het idee, dat veel van die ja, van die niet-zeggende vorken dat die allemaal het loodje leggen. Bitcoin Cash, die Roger V. is nogal druk bezig met allerlei adoptie te, te vinden. Maar die kan ook met zijn bitcoins één keer uitgeven. Want die leest ook wel, ja, het is allemaal betaald met bitcoin cash. Ja, het is te zien wat de prijs die gaat alleen maar naar beneden. En die Roger Ver die loopt dus de hele tijd duizenden bitcoin cash te verkopen. Of nee, niet hij, want hij heeft ze weggegeven aan de Foundation. Maar, ja. ja, heeft hij ze weggegeven aan de Foundation? Volgens mij heeft hij 1 miljoen Bitcoin Cash... ...ondergebracht in een foundation. Mm. Okay. En die ja. uh, zorgt ervoor... ...dat er met dit Bitcoin Cash... ...goede dingen ontwikkeld worden. Maar zodra dat potje op is... ...ja, wat staat er dan? Ja, nou. ja maar dat zou je overal van kunnen zeggen natuurlijk. Dat is bij Blockstream ook zo. Maar dit, ik denk dat hij, hij... ...is nog altijd aardig in staat gebleken... ...om de adoptie te vergroten... ...van Bitcoin Cash... ...of aardig hoog te houden... Uh, ja, ja zeker. Bij merchants, ja, zeg maar, als geld. Ja, het is beter absoluut. dan BTC, denk ik zelfs. Hè. Zeker, want het is veel goedkoper in gebruik. Dus daardoor heeft het een, al een enorm voordeel op, op, op Bitcoin. Dus het zal altijd goedkoper. Tenminste, ja, ze hopen van niet. Maar het, ze, ze hopen van wel. Het, het zal inderdaad altijd wel goedkoper blijven dan Bitcoin. Maar dat is dus. Ja, moet je je daar dan aan meten? Is dan de vraag. Maar, maar goed, ze zijn jaren geweest, dus van, van harte. Maar, ik, het is, ik, ik sorry, heb, maar er zijn een beetje te veel vorken geweest, zeg maar. Dat, de, de Honk token, ook zo sorry, dit is ook een muntje op Bitcoin Cash. En Libeland Merit is uh, Bitcoin Cash. En ik heb toen zij tokens toevoegde aan hun chain, heb ik wel uh, flink wat geld erin geïnvesteerd. Omdat ik dacht, nou, dit is een leuk uh, extra feature en er wordt wel wat. Maar nou, ik had het achteraf gezien, veel beter bij het erin kunnen stoppen. Want het bij Bitcoin Cash maakt ze alleen maar ruzie. En het zijn alleen maar, weet je wel, ze bouwen iets en dan is het 90% af en het begin dan beginnen ze aan iets nieuws. En ja. Maar op zich, ik vind al die vorken is op zich niet erg. Ik bedoel, dan krijg je nog meer munten erbij en dat is toch gewoon alleen maar beter, toch? Ja, als je je. Bitcoin als als weet, dan het allemaal Bitcoin BTC was gebleven, ik bedoel dan. Uh... Ja, en je wil cashchain voor de hele wereld. Ik denk dat juist al dat gevoort... zou misschien wel de, de manier zijn... waardoor Bitcoin uh, voor ja, al die uh, 7, 8 miljard ik mensen... Ik wil dat daar, als je een keer een beermarkt krijgt... dat er wel een aantal verdwijnen. Want zoals met die BSP BS ja, ook... Nooit, als er he? dan 51% aanvallen komen... omdat er gewoon niet genoeg mining achter zit... op de, dat soort dingen. Uh. Zou ik nog iets zeggen? Uh, ik, heb, ik heb dus het verhaaltje lopen dat vanaf 2017 financiële instellingen zich bemoeien met de prijs van bitcoin. En dat ze dus in het begin zijn gaan kopen. En toen vanaf de 20.000 even snel de media hebben ingezet om alle, alle mensen hun spaargeld op de 20.000 per bitcoin af te trokkelen. En vervolgens naar de 3.000 terug het weer terug te kopen door het toiletpapier aan te bevelen. Tijdens de grootste pandemie die er ooit heeft plaatsgevonden. <laughs> waar we nog steeds in zitten natuurlijk. Het killer virus. Ja. Eh... Um... En, uh, nou ben ik wel een verhaaltje kwijt. Waar hadden we het nou over? Dat is ook jammer. Ach, ach, ach, ach. Dat is wat. Dat die banken, die banken die zijn BTC aan het manipuleren, zeg jij. of zo, die Ja, ja en, en nou gaan ze dus, ja, ik denk echt dat ze met dat Ethereum gaan ze nou proberen om dat zo er doorheen te, te, te drukken. Dat, want die gaan dus geld opleveren uiteindelijk in een soort van rente. Nou, die hebben ze nu. Met 15.000 dollar per 15 seconden. Of wat zei ik aan het begin? 12.000 per 15 seconden. Zij hebben ongelimiteerd geld. Dus zij kopen alle nieuwe die er nu nog steeds bij kopen. Komen langzaam maar zeker gewoon op met bijdrukken van geld. En uh, uiteindelijk Zou je wel in de, worden, de koers moeten zien. Hè? Nou, dat zien we toch? Vorig ja, ja, jaar stond Ethereum 90 dollar en nu 2.500. Ja, het is het diepste van de COVID-crisis. Er stond Bitcoin ja, okay. ook 3.000. Hè? Oké. Okay. Toen was het ongeveer 2. Nou, dus het is factor 20 uh, omhoog gegaan: Bitcoin naar de top. En Ethereum is een factor 45 omhoog gegaan. Ja, dat is wel meer, ja. Van de, top, van de, Ethereum, van de bottom Ethereum, naar de top. Oh ja, dit wilde ik zeggen. Al die banken hebben dus vanaf 2017. In het begin was de strategie: we kopen iedere munt die we tegenkomen voor 10% van de market cap of zoiets, weet je wel. Ze hebben een strategie om het te stress testen, zo moet je het maar zien. En ze beginnen met kopen, hun prijs gaat omhoog... en ze proberen het zoveel mogelijk te, te verkrijgen... op een zo laag mogelijke prijs, op de een of andere manier. En bij, bij sommigen hebben ze dus geen meer uiteindelijk. Want, oh ja, daar komt de, bitcoin gaat omhoog in euro's. Al die banken hebben een eurobalans. Dus hun maakt het uit hoeveel euro ze kunnen krijgen... Dat is heel belangrijk in dit verhaal. En dus gaat de bitcoin naar de 20.000 of veel hoger dan dat zij die bitcoins hebben gekocht. En vervolgens kunnen ze dus die altcoins, als ze er nog meer over hebben, nadat ze er al met een heleboel heisa en nog hebben, Op een gegeven moment, als ze er dus een muntje hebben waarvan ze ze niet allemaal kwijt zijn geraakt. Dan gaat bitcoin binnenkort ook nog een keer omhoog en dan gebruiken ze gebruiken die om weer naar beneden te drukken. Dat is in ieder geval wel mijn voorspelling. En dan weer gaan ze gewoon naar te, Om wat naar beneden te drukken? Alle altcoins waarvan ze dus uh, er een hoop hebben gekocht. Die ze nu nog steeds over hebben. Omdat ze niet verkocht zijn. Omdat het volume ervan niet heeft toegelaten. Dat ze het geld eruit hebben kunnen halen. En uh, die gaan ze gebruiken om de koers naar beneden te manipuleren. Als bitcoin weer omhoog gaat. Want voor hun, dat noem ik manipuleren. Maar zij zijn gewoon goed bezig. Want ze hebben een eurobalans. Dus zodra bitcoin omhoog gaat. Kunnen zij een lagere satoshi waarde ontvangen voor hun altcoins en toch nog steeds in euro's uh, het goed doen dus uh, op die manier denk ik wel dat het, uh, ja, dat er nog een klap te wachten staat want ik weet bijvoorbeeld bij de e-gulden dat er echt nog wel een partij wat e-gulden heeft die die heeft opgekocht in die spree van alles opkopen en in mijn verhaaltje met ik ben nog, op, ik ben nog een keer op de televisie geweest nou, er, is ook een, er ging er op één dag er 500 bitcoins in de e guldenmarkt dus er is iemand die heeft... Dat was een hoop washtrading, maar daar zaten zeker een paar echte kopers tussen. Maar ja, ik vraag me toch wel af hoe dat zit met... Uh, ja, als je een hele berg geld hebt, zeg, dan lijkt het altijd van... No, je kan uh, alles manipuleren waar je het maar hebben wil. Maar het punt is natuurlijk dat ja, je kan een of andere dogecoin... die kan je helemaal de stratosfeer inkopen, maar je hebt eigenlijk niks. Want als je het weer probeert te dumpen dan de, met zo'n volume... en. Dan, dan zakt het wel even hard omlaag. Ja, maar je gaat er dus vanuit dat het netwerkeffecten verzorgt. Dat jij uiteindelijk als eenling wordt overstemd door de miljarden wereldbewoners die allemaal een euro inleggen. Dus... Nou, je gaat er vanuit eigenlijk dat die banken slimmer zijn dan de rest. En dat de, dat de rest dan volgt of zo dat de, dat de rest zijn geld op de top ingooit. Maar je moet het nou vanuit de banken bekijken. En niet vanuit die persoon ja, die Elon Musk die het heeft. Nou ja, banken is toch hetzelfde. Ze hebben een grote zak geld of krediet eigenlijk. Ze hebben eigenlijk geld geloof ik, maar ze hebben krediet. En dan kunnen ze alles mee de staatsfeer inkopen. kopen. Maar ze ja, kunnen het niet wel. verkopen en, en de prijzen omhoog houden. Maar ze... het punt is dus dat ze het zo moeten reguleren. Dat zij kunnen beslissen wie er toegang heeft tot die markt. En dan kunnen ze dat wel. En dat is dus waarom die hele regulering Het nou op deze manier moet gebeuren. Om, om dus dat te, ja, in ieder geval met die fiat munten te kunnen reguleren. Dat is als ze het mening. nou hebben ingekocht. Hoe gaan ze dan met de regulering voorkomen. Dat het in elkaar zakt als ze weer verkopen. Maar het gaat er niet om of ze het verkopen, want ze drukken gewoon nieuw geld bij. Het gaat hun om controle. Zij willen controle hebben over waar die prijs heen gaat. Want als er een coronacrisis verkocht moet worden, dan moet die prijs naar beneden. En dat moeten ze voor elkaar zien te krijgen. En, en het gaat hun dus niet om de winst uit een crypto. Het is een beetje net zoals met goud, zeg maar. Dat ze, ze zorgen gewoon dat het instabiel wordt met een hele grote voorraad. En die instabiliteit die zorgt ervoor dat mensen het laten liggen als, als betaalmiddel. Uh, of als waardeopslag. En dan, dan, uh, ja, dan hebben mensen toch liever een dollar of een euro. Omdat ze daar in ieder geval van weten. Dan kan ik volgend jaar nog ongeveer heel veel kopen. Ja, nou. Het, het is ook een mooi verhaal. Maar ik weet niet of het helemaal in dezelfde trant. Het is... Uh, uh, ja. Nou ja het is anders beetje... ik, ik heb altijd... Kijk, het verhaal met heel veel van die boiler rooms, met die aandelenpumpen en zo, Wolf of Wall Street-verhaal, was altijd van: je, je koopt het wel omhoog, maar je zorgt dan dat, dat er een hele hype ontstaat. En dat er, dan een, dat er dan een heleboel andere lui ingezogen worden op de top waar, je, op, waar jij je distributie op kan doen, zeg maar, zonder dat het al te hard omlaag zakt. Als je, als je niks doet. En je koopt alleen maar iets heel veel uh, omhoog. En je, en je verkoopt het daarna weer. Dan zakt het precies weer terug naar waar het was. Uh. Maar ja, als jij intussen een, een, een verhaal weet te creëren of zo. Dat iedereen dat moet hebben. Ja, dan. Uh, en dat is natuurlijk wel iets wat je. Dat vind ik altijd wel raar. Dat CNBC. Wat dat is een enorme staats, uh, staatspropaganda financiële uh, kanaal. Die zitten de hele tijd Bitcoin te promoten. En Peter Schiff zegt het ook. Van, uh, ja, jongens. Uh, uh, weet je zeker dat dat je vrienden zijn? Dat is wel vreemd, inderdaad. Uh, waarom zitten die dat zo te, pu te pumpen, die uh, CNBC? Dat is, een, dat is een, een, een, een foute partij, laat ik het zo zeggen. Ik kijk er niet zoveel naar, dus ik kan daar niks over zeggen. Maar... Ik ook niet, maar ik, ja, ik geloof. Ga maar even Pieter Schiff af dat, dat ze dat doen. Ja, ja. Hm. Nou, goed, dus dit was even de lange, in, lange versie van de intro. Hè? En dan gaan we nou naar de berichten. Daar we, zaten we eigenlijk al. Uh, we zaten bij die senator, maar daar heb ik verder niks over te zeggen. Het is dus gewoon, uh, ja goed, ja, de, de, de, de buikspreekpop van Multiconomic uh, Forum. Dus uh, ja. Um, even kijken, maak je klaar voor de no-buy list? Dit is een, een, een stuk dat geschreven is door, um, even kijken hoor, David Sachs. En die kennen we onder andere van, even kijken, hij heeft heel veel, uh, nou, ik weet uit mijn hoofd even, dat die, uh, Airbnb, um, and, hij Airbnb, Uber en... Paypal. Hij heeft, hij heeft ook bij Paypal gezeten, hè? Ja. Yeah. Uh, en in ieder geval, um, dit stuk gaat over Paypal, die is een, uh, samengegaan met een foute club. <laughs> ik weet even de naam van die afkorting niet meer uit mijn hoofd. Ja, volgens mij als het ieder... eBay toch? Ja, klopt ja. EBay, maar met PayPal ook toch? even daarna zijn ze nog een keer verkocht. Hold on. Nee, nee ze, ze hebben heb... een samenwerking met een, uh, met een of andere club. En die gaat onder andere extremisten opsporen of zo. Sowieso is dat Ja, ja, ja. Ja, dat zijn een paar van die clubjes. De Southern Poverty Law Center en de Anti-Defamation League. Dat zijn allemaal hele yeah. foute clubjes, ja. Uh, uh, yeah. Ja, het is inderdaad... Iemand zei ook laatst, ja, Paypal en Crypto. En, en, dus, uh, ja, ik zei, ik vind, ja, Paypal heeft niet het, die, die is niet een voorstander van, uh, van betaling zonder censuur. Zeg maar, censorship Payment. Uh, Want ze yeah. zitten met die ADL en die SPLC zitten ze te zoeken naar luids die ze af kunnen schotten. Dus bijvoorbeeld, ze hebben een Christian crowdfunding site hebben ze geblokt, die uh, demonstrators naar Washington wilde brengen op januari uh, 6. Mm -hmm. uh, dus ja, en dat is wel raar. Hij, hij begint ermee met het verhaal. In 1999, het was een uh, revolutionary idea, PayPal. No longer would ordinary people be dependent on large financial institutions to start a business. Uh. En eigenlijk gaat het dan verder van. En nou zijn ze in zee met allerlei woke groepjes die Jan en allemaal eraf willen gooien. Zeg maar. Ja. Dus ja, daar moet je niet veel van verwachten, ook als die zich met crypto gaan bemoeien. Dat je, dat je daar uh, een, uh, iets van ook maar enigszins bruikbaar betaalsysteem krijgt. Dat geloof ik niet. Uh. Ja, ik denk, maar dat het... ik denk wel dat het, dat het toch heel moeilijk wordt voor ze om dit te gaan doen. Want ze, ze gaan nou die. Die exchanges ook allemaal aanpakken, en je ziet links en rechts zie je Binance bijvoorbeeld, die, die worden ingeperkt. Maar ik denk dat je straks toch heel erg die decentralized exchanges krijgt, zoals met bijvoorbeeld Torchain. die maken zo'n uh, zo Decentralized exchange waar je eigenlijk um, ja, helemaal anoniem kan treden en ook nog aardig wat liquidity zou kunnen uh, invangen. En, en, en die oprichters daarvan net als Satoshi Nakamoto zijn helemaal niet bekend hè. Het, is gewoon om, het is niet bekend wie, daar, wie dat aan het bouwen zijn alleen maar wat ze aan het bouwen zijn hm. en ik denk dat, dat je dat soort initiatieven wel meer krijgt dat je gewoon niet KYC exchanges krijgt die gewoon, ja, dat is gewoon niet te stoppen waar, waarbij ze niemand in de gevangenis kunnen gooien ze kunnen niemand uh -huh. bedreigen dus Er is gewoon niet eens net als Satoshi Nakamoto niet bekend wie dat gemaakt heeft uh -huh. Ja, dat wordt op een gegeven moment voor walletmakers uh, realiteit. Als je een wallet durft te maken, zal het wellicht gewoon strafbaar worden gesteld als je dat beschikbaar zet. En dus dan moet je inderdaad, uh, als een Satoshi Nakamoto, over iedereen heet, dan komt Satoshi Nakamoto weer tot leven. Uh, en dan zijn er ineens uh, miljoenen. Satoshi, Satoshi Nakamoto's. Hm. Ja. Uh. Dus, uh, ja, ik vond het ook wel zo raar, ja, Paypal, ja goed, ja, ik, wat ik denk is dat Paypal, waarom Paypal dat um, crypto in de zee gaat, is omdat het voor sommige mensen allemaal te ingewikkeld is en die denken, uh, nou ja, als ze gewoon een Paypal account hebben en daar gewoon Ethereum koop, dan... Uh... Nee, maar ik denk dat ja. ook heel veel van die dingen in leven worden gelaten om meer informatie te verzamelen. Okay. Tot, uh, tot op heden kun je ook niet je bitcoins van Paypal afhalen, hè? Nee. Die nee, dus nee, kun nee. je alleen maar daar hebben staan en weer verkopen voor dollars en dan. Uh, Kijk, ik denk af... dat ze het geweldig vinden als er een partij is die, die KYC is. Dat je bijvoorbeeld, als je in Nederland uh, een Bami speciaal bestelt bij de thuisbezorg. En jij doet, uh, je betaalt in Bitpay, dan weet de overheid. Ping. Je krijgt te horen dat jij een uh, transactie uh, hebt gedaan. En, en dan kunnen ze met, uh, met uh, Explorer kunnen ze dan verder uit zitten zoeken wie daar. Uh, wie erachter zit en wat hij nog meer heeft uh, mogelijk. En ja, ik denk dat dat een beetje het idee is... ...dat ze het niet helemaal afkappen. Ze willen gewoon uh, het ook nog wel een beetje kunnen traceren. Nou, over thuisbezorging gesproken. Kan, je kan alleen nog maar met bitcoin betalen daar, hè? Nee, toch? Ja, de ripple en uh, bitcoin cash en alles is eraf. Ja, ik heb ze een boze brief gestuurd. Ja? Ja, ja. <laughs> uh, dat is helemaal onbruikbaar, bitcoin. Ja, precies. Ik, ik, ik zei al... Uh, Waarom neem je nou de grootste shitcoin als betaalmiddel? <laughs> ja, en hij, is, is dat waar, joh? Die neem alleen maar bitcoin. Ja, die kan dus sinds kort alleen nog maar met bitcoin betalen. En ja, het kan zijn dat uh, de rest er nog weer bij komt, hoor. Omdat ik een boze brief gestuurd heb. Ik moet wel zeggen... Joh, Jouw wat, invloed is eigenlijk noor. Ja, <laughs> de geschiedenis van thuisbezorger.nl is niet al te best. Want zij zijn dan eigenlijk wel, zij zijn in zee gegaan om bitcoins te accepteren. Maar ze hebben bekendgemaakt dat zij... 100% van de bitcoins allemaal verkocht hebben. Dus mm -hmm. er was geen grote winst. Uh, nee, klopt, maar dat was gewoon... Uh, voor hun was het gewoon van... Uh, geen uh, crypto was voor hun geen verdienmodel. Het was gewoon een manier waarmee mensen betaalden. En dat wilden ze er ook bij hebben, weet je wel. Want ze wilden gewoon zoveel ja. mogelijk klanten hebben. Dus uh, ja. Nee, maar goed, ja... Um... Kijken, uh, volgende was uh, bericht was: uh, Even kijken, waar waren we? Ja, uh, yeah, Blackbox uh, over, ziet het uh, de YouTube-programma? Een uh, methode om te hacken. Blackbox -hackers. Maar, Johan, dan weet je dat trouwens zeker met thuiszorg, want ik weet dat het altijd zo was dat. Afhankelijk zie je staan betaalopties Bitcoin. Is dat alleen Bitcoin als je daar op klikt? Ja, dat deed ik. En, eh, ja? kijk, ik wilde okay. een pizza bestellen en. Uh, ja. Ik kon alleen maar Bitcoin. Uh, ja. Ja, nee, maar ik weet ook dat Johan in het verleden wel met bitcoin cash pizza's besteld ja, okay. dus. ja, ja, ja, ja. Ripple heb ik ook gebruikt. Uh, ja. um, even kijken: blackbox uh, hackers um, lieten geldautomaten. Uh, uh, flappen, spuwen. Ja. Leuk. Dat uh, heb ik gelezen. Mm. gelezen ja, Daar waar moesten er nog wel een paar gaten geboord worden in het, uh, in het apparaat. Dus het was niet helemaal... Uh, Zonder risico. Nee. Ja, Zonder ja gewoon niet, uh, voor helemaal uh, digitaal, zeg maar. Het uh, uh. zijn twee wit russen. Dat is wel knap. Dat is dus weten ze precies waar ze een gat moeten boren. Ja, die hebben zo'n automaat, automaat gekocht. En die hebben gewoon ja. helemaal gekeken. Wat, wat doet het precies? Hmm. En daar hebben ja, ze tientallen aanvallen geladen. In zeven, zeker zeven Europese steden. En dan maken ze 230.000 euro buiten. En daar hebben ze opgepakt. Ja, ik vind het ook niet zo'n geweldige Buiten Eigenlijk 230.000 euro voor... Voor uh... een hoop geld, denk ik. Nou, ja, maar als je eerst een automaat moet kopen. Volgens mij is een automaat die kost al... Uh... Dan ben je al euro kwijt waarschijnlijk. Ze ja, dus hebben er eentje gestolen, dat kan ook. <laughs> en ze zullen vast ook niet al het geld hebben teruggevonden. Want als je dat gaat doen, dan ga je het natuurlijk niet in dollars onder je bed leggen. Dan heb je er een plan mee. Uh, nou ja, nou ja, ze zijn alsnog opgepakt. Maar wat ik, ik wilde zeggen, het ja, wordt natuurlijk gezegd, het is vreselijke criminelen, magisch wijze. ik werd getriggerd door criminelen die op oogenschijnlijk magische wijze... gratis geld uit een geldautomaat konden stelen. Ik denk altijd duidelijk. De centrale banken die kunnen ook op magisch geld... Uh, magische manier kunnen ze... De, dan wordt het genoemd de economie stimuleren. Deze mensen uh, proberen ook de economie te stimuleren... en dan is het weer niet goed opeens. Nee. Terwijl het die automaten hun dat geld geeft. Ze staan er alleen. Oh nee, ze doelen wel graag in. Dat is waar. Ja, ja. ja dan maar voor is het, de, voor... het is... Het is in ieder geval geen plofkraak. Als ik hiervoor zou worden opgepakt, heb ik in ieder geval, dan zou ik me beter voelen dan wanneer dat ik met plofkraken bezig ben. Ja, uh. In ieder geval stonden daarvoor met een grote uh, tas die uh, flap op te vangen, denk ik. Uh. Ja, het is toch moeilijk, want als je zeven automaten doet, de kans dat je daarbij een keer gepakt wordt is natuurlijk wel vrij groot. Hè? Dat je een keer op de foto staat of dat je niet snel genoeg weg bent. Nou, ik zou door, zeggen... heel Europa, door heel Europa zijn er echt nog wel gebieden waar... In Nederland worden er ontzettend veel pinautomaten weggehaald, pinautomaten weggehaald al jaren. Uh, Daar komt er op misschien... Nee, ik zeg niks, want dat mag niet. <laughs> uh, maar er zijn heel veel pinautomaten weggehaald. En dus ja, hoeveel zitten in automaten, weet ik niet. Maar in, in, door heel Europa heen uh, zullen er vast wat minder bewaakte pinautomaten over zijn gebleven dan dat er in Nederland zijn, denk ik. Ja. Maar ik denk dat het zo'n berichtje is om uh, ons uh, in te kneden naar de cashloze uh, maatschappij. Ja, er al ja, ja. Ja. is allemaal veel bij daar. Ik vind het geen verrassing dat het die in Nederland is opgepakt. Want daar is wel de meeste controle op straat van waar dan ook. Nee, dat is in Warschau en... opgepakt, toch? Oh, ik waar? Ja. Oh ja, Warschau. Oh ja. Oh, ja. Oké. Okay. Ik vind, het, ik vind het bedrag alleen een beetje triest. Je kan beter bij de politie gaan en dan af en toe een plastic tas vinden. Met 100.000 euro erin of zo. Als je dat drie keer doet, heb je al meer. Af en drugs in beslag nemen en doorverkopen. Ja. Uh. Ja. ja. Dan heb ik minder risico. Dat mag allemaal gewoon. Wat ook niet een, een goede weg naar uh, zes succes is. is uh, je leven lang staat te trainen om dan een gouden medaille te verdienen. En dan komt uh, de belastingdienst de helft ervan in beslag nemen. Heerlijk. Dat is de Olympische Spelen, deelnemers van de Olympische Spelen overkomen. Hmm. Ik heb heerlijk. het idee dat, dat, dat dit altijd terugkomt, elke uh, Olympische Spelen. Ja, ja, ja. Neem nog even een zwart pilletje hoor. Okay. Nee, Heerlijk, uh, verdiend loon uh, waarschijnlijk. Allemaal van die, uh, van veel van die sporters heb ik ook een beetje zo'n D66 gevoel krijg ik ervan. Dus uh, ik hoop dat ze helemaal kaal geplukt worden. echt geen medelijden mee. Over de medaillebonus die een sporter verdient, moet hij, de, moet hij tot de helft aan de belastingdienst afdragen. Wat dat betreft kan je beter gewoon een gouden medaille krijgen. Een echte nee, nee. gouden medaille, niet zo'n neppe nee. Want, nee, want, want, want daar moet je geen belasting zouden... nee, nee, over betalen. Alleen over de bonus. Waar. Dat is niet zo. Want als jij een gouden medaille krijgt, dan moet jij dus. Uh, dan kun je eventueel ook nog als. Uh, ...prestatie uit arbeid zien natuurlijk... ...maar los daarvan... ...moet je vanaf dat moment wel... ieder jaar daar een beetje... ...vermogensbelasting over gaan... ...als je tenminste goud wint... ...want dan zit je boven het... Maar, ...dus dan heb je toch cash nodig... ...en als je helemaal verder niks zou hebben... ...dan moet je dus die medaille gaan verkopen... ...omdat je weer ja. belasting moet afdragen. Ja, het eerste zou nog zijn... ...als de overheid zei... ...die medaille is zoveel waard... ...dat is inkomen in Natura... ...daar willen wij de helft van zien... Oh, dat zie, we zien dat dat precies je bonus is. Hup, krijg je die bonus. <laughs> heb je alleen nog gauw, oh. ben je dan, heb je geen cent, hou je daar dan over. Ja, ja. Mm -hmm. Het zou wel een soort van uitbetaling op het uh, werk kunnen zijn. Ik zie dat nog wel gebeuren in Nederland. <laughs> en die sporters die betalen dat gewoon, want die zitten de hele dag op Papendal. Uh, elke soort muesli te eten die ze maar willen. Dus die vinden het allemaal prima. De prijswinnende Olympische sporters zullen het financieringstekort niet goedmaken. Daarvoor gaat het om te kleine bedragen. De bonus bedraagt 30.000 euro voor een gouden medaille. Dus dan moet je, krijg je 30.000 euro, moet je 15.000 afdragen. <laughs> ik heb vroeger wel schoongemaakt op Papendal in hotels uh, daar. Hm? Wat een smerige tering, als dat, zeg. Oh, ja. ja, maar iedereen zit daaruit te na te sporten. Dus dat geloof ik wel, dat die zweet dat we Drie keer zoveel als het ik inmiddels. Nou ja, het is wel zo het is ook goed voor de conditie, toch? Het is niks uh, ja, het kan niet meer. De condooms worden niet meer uitgedeeld. Of pas na vertrek of zo. Oh ja, sliep op kartonnen bedden of zoiets. Ja, anti-neukbedden <laughs> anti waren het in. Hm. Oh, ja, ja, ja, ja. Als je daar drie keer op stoten, dan stort een hele bed in over. Uh, ja. Geniaal. Uh, laat uh, ook oh, stok met. Uh... Don't get me started. <laughs> <laughs> Het leven van een... Uh... Jij ja, vraagt je ook oh. echt af van uh, waarom... Ja, nou ja, laten we maar. Ik, ik, uh... Er is een poll. Moeten ja? atleten belasting betalen over een medaillebonus? Er is een pol. Oh, ja. 40% zegt ja en 60% zegt nee. Op 10.000 stemmen. Oké. Okay. De pols die worden binnenkort dus ook afgeschaft. Dat lijkt me duidelijk. <laughs> hey, kijk, dat is ook apart. De Nederlandse sporters bij de Nederlandse fiscus moeten afrekenen. is nog vrij recent. Tot en met de Olympische Spelen in Sydney 2000. 2000 was het gebruikelijk dat er werd afgerekend met de fiscus van het organiserende land? Hmm. Okay. In Sydney had de Australische Belastingdienst een tent in het Olympisch Dorp staan waar de atleten direct konden afrekenen met de fisken. Je moet het lef maar hebben. Dat is een enorme bokser. Ja, de helft is van mij. Die midden gezaagd zo. Ja, die kunnen ze dan maar niet accepteren. Want ze mogen, ze mogen van de centrale bank alleen die euro's maar pakken. En als zij goud zouden gaan accepteren, dan stort die euro morgen ja, ze hebben wel wat goud, maar dat kopen ze en geven ze via die centrale bank. Oké. Okay. Ja. Yeah. Maar uh, even kijken, ik heb hier nog een leuk berichtje. Een restaurant uh, dat... Uh, even kijken hoor. Het is een restaurant dat voorheen... Uh, Anti-Mask... Uh, laat, laat ik het even anders zeggen. Het is een restaurant in Californië dat alleen maar uh, ongevaccineerde mensen toelaat. Ja, wel, ja, als gebaar vind ik het leuk. Maar het is wel zo dat je moet een proof of being unvaccinated uh, leveren. Ja, ja. dat is natuurlijk wel moeilijk. <laughs> Hoe kan ja, je dat bewijzen? Die app, die app uh, zou je dan eventueel kunnen gebruiken. Die, uh, ja, die ik zelf ook op de telefoon heb. Uh, waarbij je dan kan laten zien van dat je niet ingeënt bent. Ik denk dat dit ook een beetje ludiek is. Ik denk iedereen die... Uh, gevaccineerd is, die zal daar niet gaan staan en zeggen, nee, ik ben ongevaccineerd hoor. Want die mensen, die gaan, gewoon, die, die gaan dat gewoon boycotten. Ja, en ik denk ook, dit, ja. levert, dit levert een nieuwsberichtje op. Ik weet zeker dat er een heleboel dat is Er een hele hij, rij, hoor. Stond de hele er rij, staat een hele hebt, rij. Ja. Ik weet uh, zeker, dat staat gewoon helemaal vol gelijk. Het is een ideale marketingactie. Ik uh, kan het, ja, want op het even kan je dit iedereen aanraken. Zeker als je de eerste bent, dan ben je natuurlijk uh, uh, spekkoper. Ja, maar mensen stonden gewoon allemaal selfies te nemen terwijl ze aan de rij stonden kijk mij hier staan. En, uh, nou ja. Ik heb, ik heb uh, van diverse uh, landelijke omroepen uit de VS, uh, heb ik daar allemaal uh, filmpjes van gezien hoor. En die man was ook ja. nog in discussie met, uh, met die, uh, die, die, die, uh, die gouverneur, of was het nou die burgemeester van New York? Cuomo. Nee hey, uh, die, die, hey, met Cuomo, die, uh, die, die, die oh, vond yo. hem maar een idioot en zo zij zei Cuomo dan? Dat is een Deel en heers ook op zijn, op zijn top dit eigenlijk al. Maar uh, Cuomo gaat nou eisen van private bedrijven dat ze een vaccinatie eisen voor toelating. Ja, uh, uh. ja. dat in Duitsland ook zoiets in de maak was of zo: dat je bijna nergens meer naartoe kon als ongevaccineerde. En is het niet een winkelcentrum of een supermarkt of zo? Maar twee dagen geleden heeft de gouverneur van Texas dus ook. Uh, uitgeroepen dat er in zijn staat geen uh, testen mogen komen voor dit soort uh, praktijken. Mm. Dat is twee dagen ik heb er een linkje in de onkelerij houdt. om mee te delen uh, uh. Ja, ik denk dat het in de VS nog moeilijk wordt om het erdoor te krijgen maar Europa zou ik niet gek van staan te kijken als dat gebeurt Nou, in ieder geval, ik vind het wel een, een leuke actie van die man. En ja, inderdaad, de restaurants, die moeten het ook gewoon zelf kunnen bepalen, hè. Of je wel of geen gevaccineerde erin wil hebben. Ik bedoel, uh, zelf, uh, ja. Het is jou, jouw eigendom. Jij mag bepalen wie je in je restaurant wil hebben, ja. Hey, hij noemde het ook face diapers. Uh. Ja, uh, voor voorheen uh, wilde hij ook uh, die Eigenlijk die was dat uh, een Nederlands, uh, <laughs> Nederlands iets, hè. De, uh, FaceDiver volgens mij. Uh, ik hoorde dat. Oh, okay, uh, ik ken het van South Park. Nou, ik, ik dacht dat het door Nederlanders. Ge, ge, maar ja, misschien. Misschien. Ik het een begrepen. Maar <coughs> ik hoorde het ooit in een, was een No Agenda Show. Daar, daar haalde Adam Curry dat hij dat in Nederland gehoord had. En, en uh, JC yeah. had het nog nooit gehoord. In Amerika in ieder geval. Dus het kan zijn dat dat zo overge, overgewaaid is. Ja, het werd in, uh, in South Park ook... Uh, mm. werd gewoon stevig face-diapers genoemd. Of nee. chi chin-diapers, chin-diapers. Mm. Ja. <laughs> dat is ook wel zo. Dan had je hele ja. discussies in South Park van... Er uh, was foutje die zei, nee, je moet hem zo op je mond doen. En iedereen zei, nee, dat ding hoort op je kin. Het heet <laughs> niet voor niets een chin-diaper. <laughs> Ja, moet je maar kijken, dat was de, zo'n COVID special hadden ze ooit gemaakt, dus echt hilarisch. Ja. Uh, maar ja, goed, uh, even kijken hoor, oh, de CDC, daar gaan we nu naartoe, dat is even, laten we voor het gemak even de RIVM van Amerika noemen. Uh, overheid kijkt naar uh, mogelijkheden om COVID-19 vaccins te verplichten. Ja. In de VS dan, hè? Uh, ja, ja dus, dus ze zitten er wel tegen aan te hikken het is wel een beetje het fascistische model, je gaat bedrijven laten verplichten mm -hmm. en dan bedrijven zo reguleren dat, dat die eigenlijk bijna geen andere keuze hebben om dat te doen net zoals ja, ze, ze gaan het leven heel ongemakkelijk maken, dat werd al eerder gezegd ook, dat bijvoorbeeld elke week twee keer een PCR test moet worden gedaan op eigen kosten en dat je dat gewoon om naar je werk te kunnen, dus dat dat gewoon helemaal uh, uh, ja heel ongemakkelijk wordt gemaakt. Ik heb hem bijna gevonden, hoor. hier is die en hier is de link. Oh, jongens, het gaat komen, het gaat komen. Nog zo'n drumroll ja, ik... doen. <laughs> ja, dit is uh, Texas-governor Greg Abbott signs bill banning government Entity. from requiring vaccine passports. Oké, okay, hmm. even voor de Nederlanders. Uh, er wordt een, uh, een wet in het leven geroepen die ervoor zorgt dat. Even kijken uh, De overheidsinstellingen in ieder geval niet om paspoorten van vaccinatie gaan vragen. Okay. Dus vaccinatiepaspoorten worden niet vereist. Oké, okay, ja, leuk. Ja. Um, even kijken hoor. We hebben hier. Daar heb ik hier verder niks over te zeggen, denk ik. de Ultieme verdeel en eerst Dus als jij uh, uh, een vaccin hebt genomen, dan verhuis je naar. Wat was het vorige bericht? Oh nee, dan wilde het CDC dat je. Om een, uh, uh, uh, of, uh. Nee, dan, als jij gevaccineerd bent, dan moet je volgens de CDC dan toestaan dat je mensen die niet gevaccineerd zijn uitsluit. En die gaan dan inderdaad. Uh, kopen er ook een paar want er zullen er ook zijn die zeggen iedereen is welkom misschien maar, uh, mm. het, het zal best zijn dat het dus inderdaad dan ook specifiek van, weet je wel, dat ze van die mensen die het anders gaan gebruiken toch gaan toestaan hè? die zeggen oké okay, bij ons alleen als je een rode kleur hebt en bij die andere alleen als je een groene ja. dat soort dingen maar die uh, dame die dat zei uh, die zegt hier, to clarify, there will be no nationwide mandates. It was referring to mandates by private institutions and portions of the federal government. There will be no federal mandate. Maar mm ja, -hmm. uh, die private institutions, dat hebben we met Facebook ook al gezien. Het is een private institution, die kunnen benen wie ze maar willen. Maar de overheid zet zich al best op de keel, die private institutions. Want die private institution weet natuurlijk ook wel dat ze zo'n antitrustzaak aan hun broek kunnen hebben hangen. Dat ze gewoon maar moeten doen wat uh, censureren wie ze wordt opgedragen. En uh, ja, als je in een restaurant bent en je doet het een beetje moeilijk met, met zo'n covid-paspoort. Uh, dan krijg je opeens de voedsel en voedselwarenautoriteit op uh, bezoek. En die hebben 60.000 regels waarbij ze altijd wel een overtreding vinden. En dan word je gewoon het leven onmogelijk gemaakt bijvoorbeeld en dan, dan krijg je heel snel de boodschap door van oké, okay, ik kan er maar beter gewoon meedoen nu. ik denk eigenlijk wat er hier gezegd wordt is dat er op 1 augustus vanuit het Witte Huis een vraag is gesteld aan alle 51 staten willen jullie een vaccin of niet Texas heeft er direct op geantwoord nee En er zijn, er is een, er loopt, het loopt tot een bepaalde datum en dan is het besloten oké okay. denk ik hoor, oh, zoiets maar dan gaan we even naar de muziek toe. Uh, wie van jullie kent de Offspring nog? Nou, Jaren negentig. Ja, ja. Wie bent? The kids are all right. Ja. Uh, pretty fly for a white guy en dat soort dingen. Um, ja, de drummer is uh, eruit geflikkerd, want die had, uh, wilde geen vaccin, even in het kort. Um, hmm. Ja, er, er zit natuurlijk al een heel verhaal achter. Uh, de man die, uh, was dat, uh, deed dat op het advies van zijn dokter. En even kijken, de ja, hij heeft onderliggende klachten en de dokter zei dat de, het, elke, wel, wat voor vaccin hij ook zou nemen, dat zou uh, om die onderliggende klachten verergeren. Dus, uh, een soort allergische reactie. Daarom nam hij dat niet en toen werd er dus gezegd over hem dat hij dan unsafe was in de muziekindustrie, dus unsafe to be around. Uh, maar het verhaal heeft nog een ander staartje. De zanger van de Offspring, dat zullen weinig mensen weten. Die studeerde uh, voor. Even kijken hoor, bio. Aha. Kijk hoor. <laughs> die staat hier ergens. Moleculaire uh, bio, nog wat. Um... Moleculaire biochemie, misschien. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, daar was die, met de studie was hij al begonnen voordat hij met de. Uh, dat de offspring populair werd. Dat was gewoon een soort bandje op school, speelden we een beetje punk. En toen, die, toen de offspring een beetje, ja, best wel populair werd, heeft hij zijn studie even in de ijskast gedaan. En nou ja, toen het succes van de offspring uh, op een gegeven moment een beetje dalende was, toen is hij gewoon weer verder gegaan met zijn studie. En is hij afgestudeerd met een thesis en alles. En die zit helemaal in de, de mRNA, daar is hij helemaal lovend over. <laughs> dus dat okay. moeten we ook nog even erbij halen hè? <laughs> En die hij zegt hier I have no negative feelings towards my, my band they're doing what okay. they believe is best for them while I am doing the same wishing okay. the entire offspring family and all the best and get back to it ik denk dat inderdaad die band gewoon dan een afweging heeft gemaakt niet zozeer dat ze nou allemaal panisch zijn maar dat ze gewoon een afweging hebben gemaakt van ja shit, wij, wij kunnen nergens meer terecht met die band uh, dus ja, dan moeten we deze beslissing maar nemen uh, hij zegt ook ergens in, de, die drummer zegt ook ergens in het artikel, ik had het van de week gelezen, dat het uh, ook een, een heads is die in de muziekindustrie heerst hè? Hmm. Uh, maar ja, aan de andere kant is uh, de ja, zanger dat zijn al die influencers, Johan dus daar wordt natuurlijk, die wordt ja. keihard geïnfluenced hè? Hmm. Ja. maar als je helemaal naar onder dan uh, gaat het een beetje uh, dieper in op die zanger die heel uh, lovend is over, uh, over MNRA. En uh, zelfs een van de nummers van de offspringen uh, ongedoopte. heeft tot een, uh, een pro-vaccin lied. Oh, way. Het gaat een dus beetje dezelfde ik, kant op als, uh, als Rage Against the Machine. Uh, Rage for the machine is geworden, nou. <laughs> Oké, okay, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die heb ik ook gezien. Die meme. Er was een meme van, hè? Oké. Okay. Oh, ja, dan ze zegt er: uh, uh, Fuck you, I won't do what you tell me. En dan staat Fuck man. you, you will do what, you, what they tell me. Well, like want... uh, uh, yeah. uh, ja. ja, maar Punk was ook oorspronkelijk anti-establishment. En uh, dit is gewoon een. Uh, ja, ze waren toen in de jaren negentig, werden ze al gezien als een sell out. Maar. Uh... Ja, het, het klinkt voor mij alsof jij hier het nieuwe album van uh, De offspring aankondigt, Jovan ze, ja, ja al, al die heeft... nummers omgedoopt tot uh, pro-vaccin, uh, ja. Nee, ze hebben gewoon hun <laughs> drummer even aangepast, die gozer die is gebleven. En uh, ja, die heeft nou zijn aandeeltjes mRNA heeft die uitstaan en die gaat nou spelen en die uh, promoten zo'n vaccin. Uh, de drummer? Die, die hebben ze eruit gegooid, daar maken ze een nieuwe van die wel een vaccin heeft. En zelf oh, gaat hij een toertje ja, ja. maken met zijn nieuwe album. ...denk ik zo te horen uit jouw roemen. Ja, ik denk, denk dat als ze als een nieuwe drummer hebben... ...dat ze dat inderdaad uh, gaan doen, ja. Nou, IJs is van... nou, dat staat ook nog van die, uh, die zanger... ...die uh, vond het ook wel raar dat zijn, pu zijn, uh, zijn publiek er een beetje... Uh, ...ja, niet zo enthousiast over was als dat hij het was... Hè? ...over zijn uh, pro-vaccin lied, zeg maar. Ik zeg altijd maar, je moet gewoon nog even wachten met de resultaten van het experiment. En daar kun je er iets over zeggen. Ik vind het wel leuk dat dit, deze band, die heet dan de Offspring. Want eigenlijk is het nageslacht. Ja. En daar moet ik altijd denken aan die, die enorme terugkomende verhalen. Dat vrouwen enorme problemen met, met menstruaties hebben. En uh, dat dat spijkprotein zich ophoopt in de, in de geslachtsdelen. Dus dat het best wel eens voor onvruchtbaarheid zou kunnen gaan zorgen. En dan, uh, net zoals die COVID dating site. En uh, COVID dansscholen scholen. En uh, COVID band de offspring. Dat, dat, dat zou, als, het, nou, als je er massaal steriel van wordt. Dan zou het wel een heel grappige ja, uh, overeenkomst zijn. Of, uh, ironisch. Ironisch moet ik zeggen. Uh, uh. Ja. Uh, ja, in ieder geval, die drummen die zitten er wel een beetje somber in, want uh, ja, hij weet nou ook niet wat hij moet doen in de muziekindustrie. Misschien cursus... kan hij een uh, bandje beginnen met Eric Clapton. Hij moet een cursus online zetten, thuis drummen voor beginners en dan gewoon uh, voor 500 euro zijn cursus. Ja, uh, uh. ja ik denk dat je er gewoon een krachtig punt van moet maken is die restauranthouder uh, dat je een uh, uh, pro-vaccine uh, uh, concert gaat doen. Of een ja. anti-vaccine -anti concert. Of zo. Ja, dan gaan we nog even naar WNL. Want het is heel makkelijk om... Ja, Misschien is het ook wel een goede tip voor die drummen. Net doen alsof je het wel hebt gehad. Uh, frauderen met het gele boekje blijkt kinderlijk eenvoudig. Ja, daar hadden we vorige week eigenlijk ook over. Zijn hier nog nieuwe inzichten bijgekomen? Of? Nou, niet zo, niet zo echt. Maar het is inderdaad uh, het gebruikelijke verhaal... Ja, het enige wat nog interessant is voor de luisteraar, je gaat met je gele boetje naar de ADO-stadion toe en daar staat een van de grote vaccinatielocaties van GGD Haarlanden uh, en dan ga je naar het loket en zeg je van hé, uh, hey, kan je hier even een stempeltje zetten en dan, uh, dan wordt dat zo geregeld. Okay. Ik weet niet of dit, of dit naar nou, dit artikel ook nog zo is, maar doe je, doe je voordeel mee ook wel filmpjes gezien over de controle bedoel, je hoeft alleen maar te wapperen met iets scheels en dan word je al doorgelaten weet je wel mm. dus, uh, er wordt niet eens ingekeken zo. het is alleen maar een beetje je moet wapperen met dat ding en dan ja. iemand die maakt een gebaar van loop maar door oké okay, ja <laughs> zo is de cool. controle zo is de controle <laughs> de gele ster ik denk dat de gele ster ja, toch, toch terug moet gekomen ja uh... ik heb een dubbele gele ster ik had er eentje in het Nederlands en toen kreeg ik een Engelse. Deze week is die voor het eerst door iemand gevraagd van hoe heb je dat voor elkaar gekregen. En toen heb ik die link opgezocht en gedeeld. Dus... O, wat dat? Ja, van die, ik heb zo'n ster op Facebook heb ik zo'n hele ster ja, op. Oh ja, dat zijn van die, dat die, die kan je dan, ja. Er gaan sommige mensen helemaal op los, joh. Oké. Okay. Eh... Uh... Ja. Economen, daar gaan we even naartoe. Dus cijferhogelaars. Uh, even kijken, het is uh, niet zo gek dat uh, masseuten veel verdienen aan coronavaccins. Ik wilde even Yo. aangeven dat, hoe blij we wel <laughs> niet moeten zijn met economen. Omdat je zonder economen zou je gewoon de wereld gewoon een raadsel zijn. Maar met economen weet je van, uh, ja, het is eigenlijk helemaal niet gek dat ze zoveel verdienen aan vaccins. Goh. Cool. Maar wat ik wat had wel dat nou gedacht. Nee, dit is even, dan moeten we zeggen nu.nl. Dit is nu.nl. Uh, is, is oh dood. ja, daar hoort even een jingle bij. Even kijken, moeten we moeten even die jingle weer voor het halen. Oh, daar zet ik even het geluid aan. Nu.nl jingle? Ja, ik heb een jingle voor... Ik uh, alleen nog even geen sneltoets gemaakt. Dus, uh. Ja, dat uh. Wij wachten wel even. De luisteraar heeft uh, geen probleem. Oh ja, hier is hij. hier is-ie, dat is ja, ja. was hem. Ik vind dit zinnetje vind ik wel uh, leuk, want ja, je weet een beetje hoe de, hoe de media daarin staat en ook hoe nu.nl daarin uh, staat en uh, al, alle algemene rommel. Uh, die uh, niet nadenken en uh, een beetje staatspropaganda na be uh, platen. En, en nu lees ik opeens: <laughs> ze maken daarvoor gebruik van hun machtspositie, die farmaceuten. Maar volgens economen is het goed dat die bedrijven hun winst proberen te maximaliseren. Anders durven investeerders bij de volgende pandemie minder risico's te nemen. Hey, ten eerste, je neemt natuurlijk helemaal geen risico's als. Uh, als uh, als fighter. Want al alle, alle die risico's zijn afgedekt. Want er staat gewoon in het contract dat je nergens van afspraak bent. Je kan net zo goed rattengif erin douwen. Want uh, uh, als je maar het als eerst op de markt bent. Uh. Dan, uh, dan is het het beste. Want uh, nee, je loopt nergens voor. Maar het, ik vond het apart dat, dat de, het je nu opeens de winst van farmaceutische corporations gaat lopen verdedigen. Terwijl <laughs> dat was eigenlijk... Je kon, soms kan je niet meer voorstellen dat heel links is nu een big fan van de corporations, van, ja, van die uh, farmaceuten en je moet dus ook maximale winst maken en dat is wel, uh, ja, dat is wel een verandering ten opzichte van uh, niet zo he, heel lang geleden dat dat winst slecht was en kapitalisme dat was nu, nu zit het opeens de in-crowd heeft gezegd dat, dat je dit geweldig hoort te vinden, dus uh, nou. uh, ik moet, ik moet zeggen normaal heb ik helemaal niks tegen winst maken en uh, dat soort dingen, maar hier inderdaad het hele punt is dat ze... Er, zit, er komt helemaal geen risico bij kijken. Ze hebben gewoon een deal gemaakt met de overheid. En uh, ze hoeven ook niet... Uh, als het helemaal misgaat met een vaccin... En uh, mensen liggen te sterven op straat dan... Ja, dan zijn ze niet aansprakelijk. Dat is een deal die ze daar, die daarbij hoort, weet je wel. En uh, ja, het is... En, en, en ze hebben gewoon een marktcadeau gekregen. Hè? Dus uh, die mogen ze met ze... Hoeveel vaccinmakers zijn er die, die coronavaccin leveren? Vijf, sorry. Uh, Vijf, zes. Ja, er komen nog wel een paar bij nog, hè, binnenkort. Dus er zijn nog een paar nieuwe opkomst. Ah, dit, is, dit is ook mooi, maar dat is niet per se slecht. De scheldschieters achter Pfizer en Moderna hebben namelijk ook geïnvesteerd in bedrijven die uiteindelijk niet ingeslaagd zijn om hun vaccin op de markt te brengen zoals Merck. merkt. En het is geld dat verloren is gegaan en ze willen dat terugverdienen. Als ze uiteindelijk niet het grootste deel van hun geld terugzien, gaan ze bij de volgende pandemie veel minder zin hebben om te investeren in risicovolle technologieën, legt hij uit. <laughs> dat is altijd een beetje het verhaal van achter het patent. Hè? Want ja, zonder patenten, dan zouden bedrijven niet investeren want dan kunnen ze het niet terugverdienen. Het wordt gelijk nagemaakt. Ja, Dan moet je het maar gelijk, gelijk goed concurrerende prijzen in de markt zetten. Volgens mij wordt er antibiotica nog steeds verdiend hoor, ook al zit daar geen patent op, toch? Ja, ja. dat is natuurlijk een heleboel dingen waar... In het ja, als er en er voorbeeld daarvan is ook altijd de mode-industrie, ja. daar zit ook geen patent op. En oh, er behalve de schoentjes verdient. met de rode zool hè? Zit daar patent op? Daar zit patent op, ja. Dus uh, toen een andere schoenmaker dat uh, ook op de markt ging brengen, toen uh, uh, moest hij het van de markt halen. Die, die, die, die maker die had daar patent op aangevraagd. Nou ja, het hele punt hierachter is natuurlijk de, de verplichting. Dat mm. uh, jij koopt niet het vaccin na wel overwogen keuze omdat ze het, uh, ja. hebben aangetoond dat, dat jij dat heel graag wil hebben voor die 20 euro. Nee, uh, mm. uh, jij wordt gedwongen op belasting betalen en dan gaat het naar de uh, overheid toe die die, die, die dingen aanstroft. Uh, je zijn jou ook nog verplicht dat, uh, dat in te spuiten. Iedereen die had toen ook wel uh, in, in onze groep had toen Adrian vaak, uh, wilde vaak punt maken door te zeggen van, maar het is toch vrije markt, weet je wel. Hmm. Jij kan toch kiezen welk vaccin je neemt. <laughs> dat is niet waar, want je krijgt een brief van de overheid en daar staat in dat je AZ moet hebben of Janssen ofzo of... Zo, of... Dat is wel raar, maar zelfs ja. dat is natuurlijk geen vrije markt. Hè? Nee. Dus met welke gipspuit jij mag worden ingeënt, dat, dat betekent dat er vrije, vrije markt is. Natuurlijk niet. Ja. Ja. Ik dat, kan dat, wel naar Servië vliegen en daar heb je nog wel keuze. Maar, uh... maar niet meer voor iedereen. Hoor. Dat moet je dus wel. Maar ook tegenwoordig moet je er volgens mij wel echt Servië voor zijn. Maar daarvoor kon je inderdaad gewoon uh, in de rij gaan staan. En in Servië Dan hadden ze alle vaccins, ook Chinese vaccins, Russische uh, en, uh, ja, de Chine Ik heb dus weer met Willem Engel hebben gesproken. En die zegt dat de Chinese variant van het vaccin. Uh, de enige is die dus de oude technologie gebruikt. En niet mRNA. Maar gewoon die zeggen dat ze het, het, het, een deel ja, van dat COVID-19. verzwakt virus uh, gebruiken. Ja, verzwakt ja. virus gebruikt. En uh, in ja. mijn verhaallijn. Is dat omdat die de enige niet dodelijke blijkt te zijn. En zo heeft China eventjes de hele wereld gepakt. Dus nou ja, dat is mijn korte samenvatting. Ja, toevallig ja, een laboratorium het, het waar ze een vaccin vaccin hadden. Ik hoorde iemand reageren in de in thread van uh, ja, het Chinese vaccin is ook, een, uh, is ook geen verzwakt virusvaccin, maar een in, incompetent. Uh, ja. Wat is het nou? Ik, ik weet de naam niet meer precies. Maar ik ging dat zelf een beetje na zitten zoeken. En, en ik, kreeg, ja, ik, kreeg, ik kon daar geen bevestiging van vinden. Het leek toch op inderdaad of dat Chinese virus een verzwakt virusvaccin was. Ja. Okay. Ik zou zeggen, ze hebben natuurlijk een, een laboratorium daar, hè, waar ze de oorsprong hebben. Ja, <laughs> gewoon een sequencer. kunt kunnen gewoon bouwen daar. Ja. Uh, uh. Het is ook een gepatenteerd iets, hè? Dus uh, ja, dat zeiden we net natuurlijk. Daar, daar ging het net over. over Patent ja. hadden we het al. Maar uh, even kijken, uh, nu.nl is dus nog altijd de commentaarsectie altijd leuk. Wie wil dat doen? Oh, ik zal eens kijken wat er staat. Uh, daar moet ook een jingel van maken. 387 reacties oh, en. Oké, okay. uitgelegd. Even, even het is inderdaad goed dat er veel geld verdiend wordt. Ten eerste mogen we blij zijn dat we in ongekende recordtijd... goede vaccins zijn ontwikkeld voor de door de farmaceuten. Weet je de overheden zouden jaren nodig hebben gehad. De winsten zijn nodig om in de toekomst investeerders te vinden... bij nieuwe calamiteiten. En inderdaad, door de keuze van de overheid... voor alle moderne Pfizer zijn de prijzen opgedreven. Echter, blijft dit een fractie van de zorgkosten als geheel? Uh. Ja, opeens zijn ze allemaal... Uh, uh, ...omboord met uh, dikke winsten. Terwijl dit, dit verhaal kan je natuurlijk voor alles opvangen. Hè? Uh, uh, uh, ik bedoel... Uh, ...ja, dan mogen de boeren ook dikke winsten maken... ...en dan mogen de... Uh, ...computerfabrikanten ook dikke winsten maken. Of, uh... Ja, links is in één keer... ...kapitalist geworden. <laughs> ja, maar een beetje fascist meer natuurlijk. Van, uh, nou ja, ja. Die, die, die hebben ook allemaal... hun eigen medicijntje. Maar te zeggen. Komen voor, de, hoe, hoeveel mensen... ...dat er geen pilletjes... Uh, die nemen af en toe om, om, om ja, voor zichzelf te zeggen dat ze de wereld aan kunnen. Ja, nou. LSD, dat uh, soort shit. Oh, nou, kan je het ook. Ja, van alles kun je nemen natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen ding, maar sommigen die nemen dus, die zetten van die farmaceutische industrie te snoepen. Nou, ik weet niet of je dat nou een uh, uitlaatklep kan vinden. Ik, ik vind deze move in één keer wel heel interessant, want Kijk bijvoorbeeld naar mijn schoonvader. Dat is uh, zo iemand die bijna zijn hele leven PvdA gestemd heeft. En dan, ja, de laatste tijd gewoon GroenLinks. Nu de, in één keer D66. Maar. Die, uh, ja, het groot gedeelte van zijn leven was gewoon PvdA, weet je wel. En. Zelfs er nog lid van. Inmiddels niet meer, maar de. Ik kan me nog herinneren dat hij twee jaar geleden... De, de, was die, uh, er was zo'n documentaire op de NPO geweest. En uh, dat, dat ging over uh, de uh, toestanden bij de farmaceutische industrie. En dat, uh, dat, was, uh, dat ze hele sluwe dingen deden om winst te maken. En uh, in één keer was de farmaceutische industrie heel slecht. Uh, dan liep hij dan over te mopperen en zo. En dan zie je wel, het kapitalisme werkt niet... want kijk naar de farmaceutische industrie. En nu twee jaar later... <laughs> is hij helemaal omgedraaid. Hè? Is hij is helemaal lovend... Over, die over de vaccins. En, uh, dus, uh, en, en winstmakers, maken is, ja, dat vindt hij helemaal niet meer erg. En, uh. Bij de meeste mensen is het toch gewoon... een in in-crowd uh, verhaal. Hè? Van, uh, oh, als het in mijn team zit, dan is het goed. De, de, ze krijgen echt bij het acht uur journaal... te horen wat ze moeten denken. Ja, ja, en ja. als ze het te horen krijgen... we moeten enthousiast zijn erover. En iedereen is enthousiast. En we... we we hopen er het beste van en we zijn zo dankbaar. Nou, dan zijn ze dat ook. Uh, en als, ze, als ze te horen krijgen dat er iets geweldig, immorele, slechte organisatie is. Nou, dan geloven ze dat ook. Het is gewoon. Uh, zo'n boek, ook. weet je nog? Zo'n boek waar dat in uh, vol dan stond je voor zo'n scherm en dan stond je met je handen zo. En ja, uh, dan werd je je precies verteld wat je moest voelen. <laughs> ja, het is, uh, nog niet het Too Minutes of Heet... <laughs> ja, het is, uh, is uh, ongelooflijk dat mensen zich zo in de luren... Het is echt. This is the 8 o'clock news and here's what we want you to think. Ja, yeah, uh, precies. Dat uh, is het. Ja. Mm -mm. yeah. uh, oh, er moet inderdaad ook nog een iTunes voor de Nu.nl berichten. Hmm? Van uh, snaveltjes toe of zoiets. Yeah, yeah. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Dat is zo'n goede. Maar dan gaan we even naar Zweden toe. Hè. Ja, de Mail Online. Die heeft een. Uh, joh, als je dit op Facebook gaat posten, dan ga je meteen zo'n desinformatielabel uh, label eroverheen krijgen hoor, wat hier staat. <laughs> <laughs> oh, joh, ja, dat is een hele zo. aparte dat we uh, in Mask Free Sweden is close to zero daily COVID deaths as country chief epidemiolo epidemiologist plays down fears over delta variant infectiousness. Dus in Zweden Even zijn ze Nederlands. nou op nul doden uitgekomen, ondanks dat de vaccinatiegraad daar, daar 37% is. En ze hebben geen lockdowns. En in Israël, wat ongeveer de hoogste vaccinatiegraad heeft, daar gaan ze nou weer naar nieuwe lockdowns toe, omdat de, de cases are surging. Gibraltar ook, en uh, nog een paar landen. Lijkt het toch op die landen die het meest gevaccineerd hebben, eigenlijk het slechtste van af zijn. En ik weet niet wat we laatst gezien hebben, er was een Pfizer-studie uitgekomen. Ja, dat is een hele rare studie. Van, ja, de effectiveness is 97% en tegen dood gaan zoveel procent. En allemaal, allemaal lopende cijfers. En dan kom je bij de echte data. En dan staat erin, de data na zes maanden. En daarna, de double blind test is gebroken. nou Dus iedereen weet, weet wie die is. Dus je zal nooit betere data krijgen dan dit. Mm -hmm. En er was dat er 14 doden in de... Uh, in de placebo groep, hmm. mensen die placebo gekregen en 15 doden in de vaccingroep. Dat was dat was de uiteindelijke data waar het al op gebaseerd was. Oké. Okay. Ze dus hebben twee groepen, één geeft het placebo, de andere geeft het vaccin. En die mensen die het placebo hebben gehad, uiteindelijk na zes maanden waren daar uh, waren daar dus 14 doden in. En bij, de, bij het vaccin 15 doden. Dat stond gewoon in het Pfizer onderzoek, en mensen die dat posten, die kregen ook gelijk een warning, van misinformation, bla maar waar die, de een uh, ex-science reporter van de New York Times, die eruit uh, geknikkerd is, die zei, hé, uh, hey, ik krijg hier een ban voor het posten van een van een, van een studie, een fighter studie. Zelfs, zelfs dat mocht niet meer. Maar ja, het stond er wel in, dus, dus het raar is dat inderdaad dat in landen waar heel veel gevaccineerd is, krijgen dus hoge Hoge case counts en nieuwe lockdowns. En, en ze weten waar ze niet veel gedaan hebben. Daar zijn ze nou vanaf. En dan zou je ja. zeggen. Kan je toch over na gaan denken. Hoe dat nou precies in elkaar zit. Maar dat doen ze natuurlijk niet. Nee, nee, gewoon nee. Disinformation. We, wegwezen. Ja. Ik ben benieuwd. Ik uh, moet nog even kijken of ik een uh, label heb. Ik heb hem wel gepost. Dus, uh, ik, ga <laughs> wel, ik ga zo wel even kijken. Ja je zit hem echt op, op scherp te zetten. Bro. Ja ja. Heb ik mijn labeltje misinformatie al gehad? Ja, ik ga zo even kijken. Ik laat het jullie zo weten. Ik ga even naar het volgende artikel. Uh, dan gaan we naar de windmolens, of tenminste. Ik zie jou, dit bericht wordt begeleid met een foto van windmolens. Maar uh, de Nederlandse overheid die heeft een flinke ecologische vo voetafdruk, hè? Ja, de Dutch government responsible for fifth of the Nederlands carbon footprint. Dus de Nederlandse overheid een vijfde van de, onze carbon footprint. Nou, ik, ik ja. van, Dat is het minst slechte wat de overheid doet in Nederland. Dat ze een carbon footprint hebben die een vijfde van de samenleving is. Maar... Ik denk wel dat het echt aan de lage kant is. Uh, en dat de overheid hier dan gezien wordt als de centraal overheid in Den Haag. En niet al uh, alle lokale toestanden erbij. Want als je 80% beslaglegging op inkomens hebt, en daar hebben we in Nederland last van namelijk, dan is die totale uitstoot op het geheel nog veel groter. Ja, uh, ja, dat is waar. Je kan gewoon kijken naar wat voor deel van het nationaal inkomen ze, ze Superen. En, en dan is dat eigenlijk hun footprint ook. Want zij gaan er ook allerlei dingen van doen en, uh, en op vakantie van de ambtenaren en, enzovoort. Hè. Ja, plus ook mogelijk nog een keer zaken die minder goed zijn voor het milieu, uh, zoals oorlogen voor... Ja, maar, als, maar als dit waar zou zijn, dan zijn voor alle burgers in één keer alle, alle footprint verdwenen, toch? Want het, het, het, het, ja, het wordt nu toegeschreven aan de burgers. Niet. Als, als ja, een ambtenaar... Als, als de overheid het salaris van de, de ambtenaren in de carbon footprint zou opnemen, dan eh, hoeven die ambtenaren zich daar geen zorgen over te maken, dan zijn ze per liefde, gewoon, gewoon vrij gekocht. Um, is dit ironisch bedoeld? Of is het, uh... Nee, ja, ik zeg het oh. gewoon op mijn manier. <laughs> ik zeg het. <laughs> eh, ik, heb, ik zeg altijd van: als jij als je zegt van nou, we gaan een dollar belasting op een liter benzine erbij doen, of een euro belasting op een liter benzine erbij doen, om de. Om de carbon footprint terug te brengen. Want dan gaan mensen minder consumeren als je er een dollar op de prijs gooit. Maar die dollar die gaat natuurlijk de overheid in. Die wordt er uitgekeerd als salaris. Dan krijgen er een paar ambtenaren die hebben opeens een hoger salaris. En die zeggen van nou ik ga ze een extra vakantie doen met het vliegtuig. Dus uiteindelijk is het alleen maar uh, dat de olieconsumptie verplaatst wordt. Van niet ambtenaren naar ambtenaren. Dat is eigenlijk wat zo'n belasting doet. Want je ziet ook de olieproductie waarschijnlijk niet teruggaan. Ja, plus dat het waarschijnlijk ook nog eens een keer minder zinvolle CO2-vervuiling is, omdat... Ja, dat, er wordt niks van geproduceerd. Ja, wat die ambtenaren doen met hun eigen leven. Maar de zaken waar aan het wordt uitgegeven, ook uh, ja, waar niet per se vraag van is vanuit de onderdanen zelf. Ja, ze produceren er bads van, terwijl uh, de vrije markt produceert er goods van. Ja. Ja, en, en nog... ik denk dat het, dat het nog veel meer is, want uiteindelijk wat de overheid doet met allerlei reguleringen opleggen, is dat ze allerlei industrieën onmogelijk maakt. Maar die productie die verplaatst zich gewoon naar China toe, waar ze er nog een paar kodestrales bij bouwen. En dan importeren wij die producten vanuit uh, China. En eigenlijk is dat ook gewoon een, een carbon footprint toename. En het, het, nou, daar, daar wordt weer tegen tegen geageerd nu door te zeggen van nou, wat we moeten doen is een, een nog een paspoort erbij doen een materialenpaspoort dat, dat zie ik ja. nou heel erg gepoest worden dat ja. elk product moet een paspoort hebben over wat voor materialen erin zitten zodat als wij iets importeren dat, dat A, je mag het niet lokaal produceren en B, je mag het niet importeren ook want dan kan je zien dat, dat het geproduceerd is met uh, lithium uit een uh, uit een mijn die niet helemaal esg vriendelijk is of, zo, of waar, ze, waar de mensen te weinig verdienen volgens... Ja, en dit Nederland. gaat heel veel hoofdrekens weer opleveren... Uh, omdat, er, uh, omdat dat dan ook weer aangetoond moet worden... dat die informatie juist is. En nou ja, daar worden producten in ieder geval duurder van... als die wens er is om die build materials uh, mee te leveren. Dus, ja. ja, en wat... Wat te denken als de overheid zegt, nou nou, we moeten allemaal windmolens in de Noordzee neer gaan zetten, dat, en die dwingen dat af eigenlijk door regulering, door gas te verbieden bijvoorbeeld, en dan, dan uh, voor die windmolens is een enorme bergstaal nodig. Ik hoorde laatst iemand daarover klaren, die zat uit te leggen dat dat hele ESG een grote scam is. Hè? Dat de ESG uh, beleggen dat uh, sociaal verantwoord, milieu, uh, lang leven de planet uh, enzovoort. Want hij zei van ja, uh, bijvoorbeeld voor dat staal van die windmolens hebben ze, heb je carbonated steel nodig. Dat carbon, dat konden ze zo uit een, uh, dat was een Engelsman, uit een mijn in Engeland halen, kolen. Dan hebben ze kolen die ideaal zijn om daar dat carbonated steel van te maken. Maar toen ze daar een kolenmijn wilden openen... toen, toen stond iedereen op zijn achtste benen. En dat was alleen maar voor, voor staal voor windmolens. En toen zeiden ze... ja, daar kunnen we echt niet, uh, we niet meer wegkomen dat er een kolenmijn geopend wordt. Dus nu wordt het uit Australië worden die kolen die moeten enorm verscheept worden om dat staal van te maken voor die windmolens. Dus die, die hele productieketen... die slaat ook helemaal nergens op. Code, omdat, omdat ze het niet aandurven om kolen te produceren... meer in Engeland. Dat weet je niet. Ik vind het echt ongehoord om te horen dit. Het is toch ongelooflijk... Nou, uh, dat het zo gaat. Ja, dat was, dit was op de... Tales of the Crypt podcast. En, uh, uh, ik weet niet meer precies hoe die, die figuur heette, maar die had al een heleboel van die mooie verhalen... over die milieutoestanden... en de ESG... Uh, Sorry, dus uh, ja, dit heeft dit een heeft, uh, enorme footprint, zal ik maar zeggen, die overheid. Ik denk dat die veel groter is dan, dan e 5 ja. We ja. merken zoveel verstoringen, we mm -mm. het allemaal zoveel inefficiënt. En eigenlijk, doordat, doordat er zo'n enorme parasiet op zit, neemt de, de, de footprint sowieso enorm toe natuurlijk. Ja. Ja. Welke parasiet? <hları> maar er ziet hij al het bloed eruit zuigt euh, we hebben nog een, een reactie in de chat van uh, even kijken hoor uh, Jan um, uh, Ad Oké. Okay. Uh, het Chinese vaccin met het uh, verzwakte virus maakt het immuunsysteem uh, wel ik denk waarschijnlijk uh, uh, beter Um, weerbaar tegen mutaties als het uh, Mina, MINRA oké. Okay. Het uh, wordt gezegd. Ja, in het ik weet niet. Het lijkt er naar nou op dat die, dat die uh, bescherming van die virussen van die vaccins, die mrna vaccins heel snel afneemt, terwijl natuurlijke uh, bescherming veel langer duurt. Hè. Hoewel ja, ja, tegen mutaties is, zal dat ook niet veel bestand zijn, denk ik. Dat is net iets als verkoudheid en griep en zo. Dat komt gewoon terug in een mutatie en dan heb je, de, heb je ook met je natuurlijke bescherming niet veel aan. Maar ik denk dat je de, die bescherming niet breder kan maken. Je kan niet een bescherming hebben tegen alle coronavirus, omdat dat waarschijnlijk, anders had je lichaam dat ook wel gedaan. Maar het is gewoon te schadelijk als je te agressief een immuunsysteem hebt. Want dan gaat je eigen lichaamscellen gaan er dan ook aan. Mm -mm. Ja. Ja, Dan gaan we nog even naar uh, Iran toe. Uh, er is een aanval geweest op een tanker. En dit kwam even uit de, uit de, de Telegram groep. Uh, iemand die had even een berichtje gepost. Ik zal even kijken wie het ook alweer was. Met de vraag van uh, hoe zit dit precies? En daar willen wij natuurlijk antwoord op geven. Dus uh, daar gaan we eventjes uh, op in. Hier is het bericht waar hij... Uh, hij noemt zichzelf Friedrich Nietzsche. Of Fred. Fred Nietzsche. Dat is zijn nickname. Hij vroeg: uh, Iran uh, meet uh, Big Mistake. In, uh, even kijken hoor. Oh, wacht even. Nee, dit was de vraag, Kiro. Die staat eronder. Uh, kan iemand uh, vertellen waarom uh, Iran dit soort uh, aanvallen zou doen? Is de opmars naar. Oorlog als uh, Irak vol leugens. Ja. Het, uh, uh, ik... Ja. Ja, waar, ja, Lucas. Uh, er zijn uh, de laatste tijd nogal wat uh, aanvallen op Iran geweest. En dan uh, ook vanuit Israël. En uh, daarnaast ook in Syrië. Uh, waarbij... Uh, Iraanse wapenvoorraden ja, gewoon vernietigd zijn door de Israëli's. En uh, wat het Iraanse regime ook uh, vermoedt, is dat gewoon vanuit het buitenland wordt gewoon gekut in Iran, om de regime change uh, te bewerkstelligen. En ja, ze zijn nu, zat, zijn nu weer even zat, en laten ze op deze manier zien, dat hebben ze al eerder gedaan. En, uh, nou ja. Uh, als ze dat uh, als, als middel hebben en dat is dan succesvol. Ja, het is nog niet afgelopen die actie, dus het is maar de vraag of het uh, succesvol gaat worden. Dan uh, ja, aarzelt het regime dat niet om dat te doen. Dus het is een reactie op. Ja, het zou kunnen. Uh, <tus> het is inderdaad, ik las dan zo'n commentaar. Uh, op, de, op dat bericht dat uh, Iran dit zou hebben gedaan. En dan krijg je gelijk van die berichten van wanneer houdt het eens een keer op? En die lui die moeten ze, ze, moeten ze echt een keer helemaal plat bombarderen en, uh, en dat soort verhalen. Terwijl het niet bekend is inderdaad dat Israël ook regelmatig aanvallen uitvoert op, op Iran. Dus hmm. zij zien vanaf de andere kant zijn er natuurlijk mensen die krijgen die verhalen alleen maar te zien en niks over de andere kant. Ja. Het lijkt me sterk dat Iran een confrontatie zoekt. En net zoals bij Syrië, omdat het gewoon, uh, ja, dat, dat gaan ze verliezen. Het is wel zo, denk ik, dat, dat uh, wat je een beetje ziet ontwikkelen is: dat China, Iran, Syrië, Rusland en zo, dat wordt allemaal een beetje naar elkaar gedreven uh, ja. tegen, tegen de rest. Ja. trouwens gereageerd in de chat door uh, Ding mee. Oké, okay, good evening. Uh, but we're talking this here. Mm -hmm. ja, we zitten natuurlijk op een internationaal streamplatform te streamen, hè? dus dan uh, krijg je wel reacties. Ik, uh, ik heb de Honkeler Hangout stream doorgeschakeld. op vrijheid. Oh, veel van jouw fans natuurlijk. Uh, hm. die fans, uh, <laughs> In een fanclub. <laughs> jouw fanclub. Maar, Terug ja. naar het onderwerp. Ja, ik denk dat, dat er voor Iran niet veel te winnen valt. Ik denk dat wat je bij Syrië bijvoorbeeld ook zag. Ook uitlokking dat, uh, zijn, hè? Uitlokking. Ja, dat er met die red line in the sand. We <tie> hebben we natuurlijk bij Syrië een heleboel false flags gezien. Met die chemische aanvallen, die uiteindelijk allemaal door de uh, door de echte onderzoekers van het chemical warfare uh, OPCW onderuit zijn gehaald. Maar door hun directeur gewoon werd overruled met uh, van. Uh, geen het niet zei. Maar je zag wat er toen gebeurde met John Kerry. Die zei toen van. In een verkeerde uh, ingeving, zei hij toen van. Ja, uh, de manier om dit nog tegen te houden, die, uh, onze aanval, is als jullie uh, al je chemische wapens opgeven. En toen zei ze, oké, okay, er is ook een probleem. Hups, oké, okay, uh, regelen we. Want ja, zij, zij zien ook wel dat, dat ze het niet kunnen winnen van, uh, van Amerika. Ja, die, en die zoeken we naar een reden voor een, voor een aanval. En het liefst... ja. De, meestal de partij die het zwakst is, die probeert die alles te vermijden om die reden te geven. En de partij die het sterkste is, die probeert die reden soms zelf in het leven te roepen. Om, ja. om uh, ja, met een volle attack, om die aanval in te voeren. Er wordt nog gereageerd in de chat. Uh, Israël wil een totale balkanisering van het Midden-Oosten. Dat zij alles kunnen controleren. Ja, ik, ja denk ik, dat, uh... ik denk dat... Ik denk Israël vooral vrede wil. En vooral de mensen die hier wonen. Ja. Uh, die regering is natuurlijk wat anders. maar. Ja, dat bedoel je, met Israël bedoel je gewoon... Uh, Jan met de pet hier woont. Ja. Maar ja, uh... ja, vrede is natuurlijk ook een begrip... Wat, wat, wat voor sommigen betekent... totale vernietiging van mijn tegenstander. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Ja. Dus, uh, een wereld waarbij mensen gewoon in vrede handel met elkaar drijven, die is nog, uh, helaas nog ver weg. Nou, ja. ik vind bij het hele Midden-Oosten probleem met Israël eigenlijk... Waar je inderdaad, ik denk dat niet veel Arabieren bijvoorbeeld zich realiseren, dat Israëlische... Dat Israëlische burgers gedwongen worden te betalen aan, aan hun eigen overheid. En gedwongen worden ook om het leger te gaan via de dienstplicht. Uh, dus dan, dat, als je dat beseft, dan weet je eigenlijk van ja, mijn echte vijand is dan de Israëlische overheid en niet de Israëlische burger. Want je moet maar afvragen hoeveel van die agressie er overeind zou, overeind zou blijven. als de Israëlische burger niet gedwongen werd te betalen aan zijn uh, overheid. Uh, uh. Ja, maar goed, dat is in andere landen natuurlijk niet anders. Ik bedoel, Syrië ja, ja, uh, zeker. is ook gewoon een communistisch land in feite. Hm. En daar draag je ook gewoon een groot deel af aan de overheid. Als je al wat kan verdienen, uh, als wat is toegestaan. Hm. En daar speelt precies hetzelfde probleem. Als daar de mensen de mogelijkheid zouden hebben om niet aan uh. de overheid uh, onderdanig te hoeven zijn, dan uh, krijg je ook een heel ander land. Ja, en dat is, dat is ook snel gedaan duurlijk, met die overheid. Misschien moeten we gewoon een keer die landen bombarderen... met allemaal boeken van uh, de Oostenrijkse Oost school. Nou, ik heb altijd <laughs> gezegd dat... als ergens een argument is voor uh, anarcho-kapitalisme... dan is het wel in het Midden-Oosten. Want het tegenargument van... ja, maar zonder overheid wordt alles chaos... dat geldt daar niet, want het is er al chaos. <laughs> dus het kan alleen maar beter worden. Ja, precies. <laughs> Ja, dan gaan we nog even naar uh, Capital Hill toe. Uh, 6 januari was het gewoon een gezellige boel daar. En uh, toch uh, ja, zijn de agenten daar zo getraumatiseerd dat ze bij Bosjes zelfmoord plegen. Dat geeft ons het vermoeden dat er iets anders aan de hand is, hè? Bosjes? Hm. Nah, vier, ja, er zijn vier <laughs> van de Capital Police op 6 januari. Die dienst al op 6 januari hebben nou zelfmoord gepleegd. Dat vind ik wel heel verdacht. Uh, ja, Ze zijn Nou Ja, ik heb het idee. Ze zijn natuurlijk bezig dit al tot, tot een soort Rijksdag-event te maken. Van, uh, uh, het was een aanval op de democratie en daar moeten we al onze tegenstanders uit, uit de weg ruimen. Want uh, dat zijn allemaal terroristen alle ongevaccineerde en, en. Ongevaccineerde tegenstanders. Ja, dat, uh, <laughs> dat, dat zijn natuurlijk de allerergste. Uh, en uh, ja, dat. Uh, dat zal niet bij alle Capitol Police mensen even goed vallen er zullen er ongetwijfeld mensen bij zeggen die zeggen van ja maar dat sloeg nergens op want ze liepen hier gewoon tussen de touwtjes door ik heb ze zelf binnengelaten en ze hebben een paar selfies genomen het is niks vergeleken met een BLM riot Tim. ik stond nog en, met hen op de foto ja en het idee dat, het idee dat je daar een, een, een soort koep zou hebben die, die geheel zonder wapens zou zijn uitgevoerd had en, en en zonder... Uh, ja, ze dus had toch geen enkele wapens. Dus dan, uh, dat lijkt me natuurlijk... Goed, uh, iemand had toch zo'n plastic mesje? Nee, naja, er was iemand die had van die zip ties bij zich. Waarbij je uh, uh, uh, uh, kabeltjes aan elkaar verbindt. Bij de, in de serverruimte. <laughs> en dat, ja, ja. Maar daar zou je iemand mee kunnen handboeien. En dat, dat, dat was dan zogenaamd bedoeld om arrestaties mee te verrichten. Oké. Okay. Ja, naja, het is... Dus, eh... Uh, uh, er is alleen één ongewapende vrouw doodgeschoten. Dit was uh, door, door de Capital Police. Oké. Okay. Maar daar geeft niemand wat om. Maar ik heb het idee dat deze mensen ja, niet mee wilden gaan met het originele verhaal. En dan opeens uh, dood mm -hmm. de doppie. vier mensen, dat nieuw. is wel heel veel. Uh... Je weet het nooit, maar volgens mij komt zelfmoord weer ook niet zo, zo vaak voor. Ik weet niet hoe groot de corruptie is, hè, maar. Ik vraag me eigenlijk af bij dit artikel hoeveel van hen hadden er net een vaccin gekregen. Daar staat niet. het dan weer niet bij? Overal moet het over COVID gaan, maar dat is hier niet uh, En hoe was de zelfmoord gepleegd? Gary Webb staal of zo? Met, uh, in het achterhoofd. Twee schoten in het achterhoofd. Ja, vanuit een onmogelijke engel nog, hè? Uh, wel, is dat echt zo, of is dat... Nee, nee, sorry. We speculeren, is, uh, we speculeren. Ik, oh, ik, ik schreeuw maar wat het is, maar dat is, een beetje... Ja. <laughs> oké, okay, ja, dat, Westen... dat is hoe het bij Gary Webb ging, hè? Er zijn wel echt, ze hebben ze zelf voortgepleegd, en het zijn er vier, en ze waren alle vier onderdeel van uh, de Capital police. Die, die ook op die dag dienst deed, Johan, weet je, staat er dat dan? Ja, dat ja volgens mij was heimkomen. dat het hele punt, ja. Ja, precies. Ja, misschien ja. hebben ze altijd sommige nachtdienst, weet je wel. Dat, uh, ik, ik, ik weet niet hoe breed ze die dag meten. Ja, ja. het is altijd afwegen waar je je tijd in gesteekt om te onderzoeken. Ja. <laughs> maar leuk, uh, ja, spannend artikeltje. Hè? Spannend artikel kun je, kun je vast <laughs> veel tijd in kwijt. Oh, heerlijk. Wie van ons heeft het gelezen? <laughs> uh, ja, ik hoor het jou aan vertellen. Ik heb wel sommige van die artikelen lees ik wel. En ik zie ze ook wel voorbij en ik klik vaak Peter, Peter je had hem wel gelezen. Ik, ik had hem wel gelezen, maar kijk, is bij, bij dit soort dingen het is het natuurlijk vooral speculatie. Ja. er staat, er hangt geen briefje bij uh, Clintons of zo. Uh, yeah, ja. dat, uh, <laughs> dat is niet het geval. Dus, uh, maar ik vind gewoon, statistisch gezien vind ik vier heel hoog. Oké, okay, ja. Je moet even kijken hoe, hoe het voorheen ging met, uh, met Capitol Hill Police. Van hoeveel hebben we in het verleden zelfmoord gepleegd? Als nou blijkt dat vorig jaar 25 mensen zelfmoord gepleegd hebben. Het jaar daarvoor bijvoorbeeld 30 of zo. Dan kan het ook te maken hebben met de sfeer daar, weet je wel. Ja, je gaat wel elke dag met die senators en congresleden om, weet je wel. Hmm. Ja. ja, wat ook zo een beetje Chinese bedrijven uh, uh, het geval zou zijn. En Franse bedrijven. Waar medewerkers zichzelf vermoorden. Ja. Uh, dus de werkdruk daar heel erg. Uh, dat... Om mezelf uh, goed te praten ja. van net. Ik heb wel eerst geprobeerd om het te ontkrachten ook. Hè. Dus... Uh, uh. <laughs> ja, ja het, het, kan, het kan van alles wezen. Maar ja. Het is een interessant nummer. Ik heb te weinig data om er iets verzinnigs over te kunnen zeggen. Dus ja, als er nou blijkt dat er gewoon een zelfmoordtrend is daar. Het is gewoon iets om in de gaten te houden. Uh, ja, mooie dus conclusie. Eigenlijk zou daar iemand even naar moeten kijken van, uh, wat is de trend? Is de goede werkgever? Hoeveel bewakers van het Rijksdaggebouw plegen de zelfmoord nadat, uh, <laughs> <laughs> nadat het in, in uh, de, de vergelijking natuurlijk, was. hè? Ja. <laughs> ja. Zeg maar... Waren dat alle bewakers die hebben gezien dat Herman Geuring daar met een Jerry liever liep rond te sjouwen? Ja. Uh, ja. Die konden zeggen ho van oh ho, ho. We zouden eigenlijk. Dan, hier zouden we eigenlijk Adam, Adam Kokers voor moeten uitnodigen. Die stond daar heel vaak actie te voeren. Daar en bij het Witte Huis en zo. Dus die kent veel van die mensen. Dus ja, maar uh, ik denk dat wat uh, hier ook meespeelt. Dat eerder kwam natuurlijk bij. Uh, bij die, uh, die, Tucker Carlson, al naar voren, dat er van mm -hmm. al die rioters, dat een aantal leidinggevende figuren daar niet van gearresteerd waren, of niet van aangeklaagd waren. Wat mm -hmm. sterk de verdenking doet, reizen dat het FBI-agenten waren, die dit hele zaakje op touw hebben gezet. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk ook wel eerder gebeurd, bij de ontvoering van die governor Whitner. dat waren bijna ook allemaal FBI-agenten, die dat deden. En een FBI-agent had een paar zwakzinnigen. En, en je weet dus dat die FBI dat soort dingen doet. Uh, dat soort uitlokkinggevallen. Uh, en als ze dan vier bewakers zelfmoord plegen... die misschien zeggen van... ja, maar ik heb gezien dat hij het allemaal aanstichtte. Zo, dat, uh, dat hij de deuren opendeed. En dat is een fbi -gas, uh, ja Dan moet zo iemand natuurlijk van het toneel verdwijnen. Want die hele narrative die moet wel blijven staan. Die hele verhaallijn. Uh, klopt, ja. ja die, die Engels snapte ik wel, ja. Ja, dat... Uh... Ja, Die mogelijkheid heb je. Je hebt natuurlijk de mogelijkheid dat, dat er al een trend was, dat het gewoon een kutwerkgever is, Capital Heel Police. Dus, uh, ja. Het zullen wel trotse mensen zijn in ieder geval. Die zullen als ze iets uh, als ze ergens van overtuigd zijn, dan zullen ze daar niet stil over zijn, denk ik. Ja, of ze kunnen ook nog gewoon zelf wel sociaal onder druk gezet zijn. Hè? Dus dat is gewoon, uh, ja, ze hebben dit meegemaakt. Ze hebben het idee dat ze gefaald hebben. En daardoor uh, nou, dan voelen ze zich kut en dan plegen ze gewoon zelfmoord. Dat kan ook nog. Oh, ja. Ja, ja, het is ja. wel zo dat er onder politie en veteranen enorm veel zelfmoord gepleegd wordt. En daar wordt wel van gezegd van ja, maar die hebben de beschikking over wapens. Dus dat, voor hen is het ook makkelijk om dat, om dat te doen. Uh, uh, ja, die je zijn daar hun hele leven mee bezig, met leven en dood uh, uh, voor de oorlog. Ja, en je kunt, je kunt ook zeggen: ja, als jij natuurlijk in de police force zit en je, je plundert 500 uh, cocaïne-eigenaren, uh, dan ben jij allemaal beschermd. Die zullen, dan, dan, dan kan er niks, jou niks gebeuren, want jij hebt een, uh, een staatsmacht achter je. Op het moment dat je met pensioen bent, en dat zie je geloof, vaak gebeuren bij die politiemensen en die veteranen eigenlijk ook, als je uit het leger bent. Dan ben je opeens die bescherming kwijt. En dan ben je gewoon Jan lul weer. Uh, maar die lui zijn dat misschien niet vergeten ook. Yeah. Uh, dus ik kan me voorstellen dat dat sowieso al veel enger voelt. Dat het eigenlijk al eng aanvoelt. Van uh, shit, wat, wie heb ik eigenlijk allemaal tegen me in het harnas gejaagd. In al die jaren. En wie weet mijn adres daarvan nog te vinden. Of wie weet nog te vinden waar ik woon en een ander verhaal zou kunnen zijn dat die pensioenen van die lui zijn nogal hoog dus dat kost ook een hoop geld het kan best zijn van uh, ja als jij je, je, je dienst vervuld hebt dan danken we je af uh, net zoals bij veteranen eigenlijk het geval is ik hoorde ook dat die pensioenen overigens wel voor Amerika ja. de grootste uitgaven zijn voor defensie dus dat wij allemaal denken van wauw dat is allemaal een mega leger wat ze in stand houden dat is ook een mega pensioen ja. Maar <laughs> dat die lasten vooral uh, hoog zijn. Klopt, klopt. Het zit inderdaad wel bij de, bij de, inderdaad bij de top, uh, top 10 van uh, de grootste uitgaven van de VS. Ja. Ja, uh, ja ik had nou, nog. Ja, dit, ik, dit stond al. Uh, er komt voorbij op mijn tijdlijn bij alle nieuwsfietsen, weet je wel. als dus ik kan zo te kijken. Maar. En er kwam nog een andere voorbij, die, die kunnen we ook nog even noemen. Het was van dat duo, weet je wel, van de BLM-protest. Uh, waarvan die vrouw daar met zo'n klein klapperpistooltje stond. En die man met zo'n uh, AK... Wat was het? Een uh, EF-15? Uh... Ja, ja. EF huiseigenaren. Ja, ja, ja. Die hadden een paar uh, gewoon eigenlijk inbrekers op hun terrein. <laughs> van ja. Dalen tevens. Die, uh... En die werden dan afgeschilderd in de... bij Metro, uh, las ik het. Van, uh, ja, ze krijgen gratie uh, want uh, ze, ze uh, als het duo dat de wapens trok bij een BLM protest krijgt gratie dat ik ja, er ik zo gezegd dat het uh, eigenlijk gesuggereerd had dat het belachelijk was je moet ja. het gelijken, want, want er werd gezegd dat ook actievoerders hm. die, die trokken wapens tegen actievoerders dus, zijn verdalen ja. en inbrekers ja zijn gewoon mensen die hun huis bestormen. ja Peter je hebt jezelf gemute ja, in één keer viel je weg. Klopt. Hoe zeggen we Oh later? Uh, een goede timing. Dat mag timing. je gewoon, dan mag je gewoon ongecensureerd. We zijn wel een beetje door de berichten heen. Dus als als luisteraars nog uh, input willen geven, dan kan dat nu. Dus uh, ik zou zeggen, uh, neem even de tijd om uh, te reageren. Iemand zegt hahaha ha, ha, in dit chat. Ja. Uh, Oké, okay. haha. <laughs> ja. ja, maar het is inderdaad wel raar. Dat, dat, dat, zo, zij worden dan afgeschilderd als de boeman. Terwijl gewoon, uh, je hebt hier gewoon, een, een, een, gewoon een bende dat jouw uh, landgoed opkomt, weet je wel. Zo'n ja, privéterrein. een We hadden natuurlijk gesproken op een Trump-bijeenkomst. Het waren lifelong democraten. Maar na deze ervaring zijn ze toch maar voor Trump gegaan. En, ja, dan heb je het natuurlijk verbruikt. dan... Uh, uh. überhaupt uh, be bewonderenswaardig dat ze niet levenslang veroordeeld zijn hmm. ik denk dat er ook niet genoeg uh, argumenten waren natuurlijk om ze op te voordelen toch nee het is natuurlijk ook raar dat hij was geloof ik een advocaat en hij had een heleboel zwarte had hij uit de Panairie geholpen als advocaat uh. ja uh. En, uh, yeah. uh, even kijken hoor uh, reageert iemand Jan, hij uh, zegt, uh, komt er een 9-11 uh, special? Twintig uh, jaar geleden... Ja, ja, ja, ja, dat is een goede, oh, Dat is een goede, ja, ja, ja, ja. Al. Ja, het is twintig jaar geleden, potverdorie. Ongelooflijk lange tijd eigenlijk. Ja, het gaat wel heel snel. En trouwens, wij, uh, ik, heb, ik heb niet eens een negenjarig jubileum gevierd. Hè. Ergens in juli of juni uh, ben ik begonnen, negen jaar geleden, met Vrijheid Radio. Uh, eigenlijk eerder al, hoor, in... Uh, 2004, maar toen was het nog van Frank Karsten eigenlijk. Het was een initiatief van Frank Karst in 2004 op de lokale omroep en ik was daar toevallig bij als geluidstechnicus. Maar het vrijheid radio op internet is uh, negen jaar geleden begonnen. Negen, negen jaar en een maand geleden ongeveer. Ja. Nou, je mag. moet ik alsnog bier halen? Ik <laughs> net met drinken. Je mag het ook vieren met water hoor. Dus, uh... <laughs> Nou oh ja, goed, ja. Uh, voor de rest is er geen input eigenlijk. Uh, ik weet niet of jullie nog iets hebben wat jullie kwijt willen. Is het nou uiteindelijk heb ik dat nou op, heb ik dat nou al op de stream gezegd? Ik had nog een nieuwtje. Oh, vertel nou. wel? Nieuwe, nieuwe beurs voor de e-gulden. Hebben we dat op de stream al Ja, Je hebt wel verteld, maar je mag het nog een keer vertellen hoor. Nou, en we, nou we toch in het Nederlands bezig zijn. Je kan ook nog steeds we waren we al, hoor. Worden we waren van de e-gulden. E hm. ja. Je kan ook nog vriend worden van de E-Gulden en ze hebben nu ze gaan binnenkort. We gaan het zien. Er komt nog wat nieuws aan. Maar er is in ieder geval nu een nieuwe markt. Vrij exchange. En dat vind ik zelf dan wel fijn. Dan geef je de link maar naar me door. Want ik heb volgens mij nog die, uh, die oude ads van uh, E. Gulden. Ja, ik, had van, ik heb toevallig vandaag een plaatje gedeeld. Johan, Die, werd, die staat op, in de top 5 van mijn uh, plaatjes reacties. Okay, okay, okay. En daar staat de link in. Okay. Misschien, heb je die zelf ook, misschien heb je hem zelf wel geliked vandaag. Ik, ik, zal, wel ik, had, kijken, ik zal wel even ik kijken. Ik zal even Vandaag had ik, wat had ik nou? Ik had een. Oh ja, de dokter. Een, do, ik had een fotootje van een man. Ja, dat had ik op gereageerd gevonden. inderdaad. Met, uh... En die ja, man, ja, die ja. Kocht, die man die kocht sigaretten vanuit zijn ziekenhuisbed. Zo ging dat vroeger nog, hè? Ja, ja. En dat, uh, dat plaatje had ik gedeeld vandaag. En die is 16 of 20 keer gedeeld. Ik, ben, ik, ben, ik, ben het ik heb daaronder gepost. Allemaal ja. oude sigarettenreclames uit de jaren 50. Waarin dokters uh, sigaretten aanbevolen. Ja. Het is wel apart het verschil tussen. The science is settled. Wat al, wat al heel vaak gezegd wordt. In, in, als alternatief voor shut up: The science is settled. En The science just changed. Want, want eerst was het zo dat. Ja, als je, als je het vaccin had. Dan, uh, dan hoef je geen mondkapje meer te dragen. Dan uh, kon je niet meer ziek worden. En je kon niet meer doodgaan eraan. En, en toen veranderde dat naar. Ja je moest toch. Mond, nee je, moest, uh, je kon toch ziek worden. Uh, ja je kon er toch ook aan doodgaan. Je kon het ook doorgeven aan anderen met een vaccin. Ja. Uh, en dan nou moet je ook een mondkapje weer gaan dragen. <laughs> dus uh, eigenlijk is alle, alle voordelen weg. En dan is het zo. The science settled. The science changed. Want als, als je dan vraagt aan uh, aan foutje van, uh, hey hoe zit dat met dit flip flop Dan zegt hij, de uh, the science, het the changed, de virus changed. I didn't change, the virus changed. Dus uh, nee. dat is het, het hele twijfel altijd tussen de the science, the the science is settled. Van, maar dat is eigenlijk inderdaad, is het niet zo dat de science settled is, het is gewoon shut up. Je mag niks mm -hmm. meer zeggen, want dan ben je een sjamaan. Uh, en, uh, en, en toch de hele tijd ver, blijven veranderen van de, van de science. Ja, ik heb ja, zelfs het idee ja. dat mensen tegenwoordig een, een uh, idee hebben van wetenschap, wat eigenlijk, uh, wat ze vroeger bij uh, ja, religie hebben. Ja, uh, het, het beeld dat ze van wetenschap hebben is eigenlijk een religieus uh, beeld. Ja, je moet erin geloven, hè? je moet ja, geloven in de in wetenschap. Geloven. Maar ja, jij, jij, jij, ja. Hebt, jij hebt gestudeerd op de TU, dus uh, hmm. hoe zou jij wetenschap omschrijven? Um, ja. ja. Ja, het zoeken, zoeken naar waarheid. Eigenlijk als je, heb je een theorie over wat, wat, uh, wat de werkelijkheid doet. Je hebt een hypothese. En als eerste ga je testen of die intern consistent is. Dus het moet niet leiden tot A is niet A. Want als je, als je een theorie hebt die zegt bijvoorbeeld... alle bakstenen vallen omhoog en omlaag op dezelfde tijdstip... dan is die al inconsistent in zichzelf. Dus dan hoef je niet eens te gaan kijken in de werkelijkheid of, het, of die, klopt, die theorie klopt. Maar als hij aan die voorwaarden voldoet... en hij is intern consistent, die theorie... dan ga je kijken naar de werkelijkheid... en dan ga je hem eraan toetsen met een experiment... om te kijken of ja. je theorie klopt. Maar eigenlijk kun je staat... zeggen... het zijn gewoon mensen die constant aan het zoeken zijn. Ja. Toetsen. Ja, ja. ja je, ziet dat, je zag dat bij Newton natuurlijk... dat Newton ja. had een heel mooi model... waar je best wel veel mee kon doen... En en zelfs raketten mee, uh, mee uh, ja, de satellieten mee het heelal in kon sturen. En de re reden kan voorspellen waar ze naartoe gaan. En dan komt Einstein en die doet er toch nog een paar aanpassingjes aan in extreme gevallen. Die het toch weer uh, ja, iets beter ma maken voor die extreme gevallen. Ja. Maar ja, de mensen zien dat meteen als een soort mensen die, oh, die weten alles. Nee, die zijn nog aan het zoeken. Ja, nee, maar er wordt, wat er onderwezen wordt nou op scholen als zijnde... Uh, ...science is autoriteit, autoriteit, autoriteit. Uh, Het is alleen maar... Uh, ...science is gewoon naar de juiste autoriteit lezen. En, en ik heb zelfs op scholen gehoord waar ze zeggen van... ...hoe haal je fake nieuws en goed nieuws uit elkaar? Nou, uh, goed nieuws, uh, correct nieuws, dat komt uit de New York Times... ...en uit uh, science en nature en de bronnen. wordt alleen maar gezegd, de bronnen, daar kan je goed nieuws aan herkennen en uh, uh, nepnieuws dat, dat vind je op uh, ja, YouTube en, uh, en radio. Facebook en, uh, radio en zo. het radio dus <laughs> het wordt helemaal hangt helemaal van de bronnen af bij die mensen en dat, is, dat heeft niks met science te maken een totale nitwit die kan gewoon uh, uh, zeggen uh, wat goed zeggen dat is ook zo, er is zo'n voorbeeld van van Einstein die ooit natuurlijk een totale nou, niet een totale nitwit was maar die een theorie had gedaan en Um, hij heeft hem voor moeten vechten, inderdaad. En heeft hij heeft inderdaad aardig voor moeten vechten. Wat uh. uh, was het daar ook weer? Ik, uh, ik had hem hier ook gepost. Uh, volgens mij was het tot, dat, ja, uh, yeah, de Universiteit of Bern. Uh. Uh, daar stond, dear Mr. Einstein, your application for the doctor, doctorate has not been successful at this time. And as such, you are not eligible for the position of associate professor. Well, you posted an interesting beginning? theory in your article published Annale der Physik, wat al toen een aantonen tijdschrift was, we feel that your conclusion about the nature of light and the fundamental connections between space and time are somewhat radical. Overall, we find your assumption to be more artistic than actual physics. Dat yeah, is wel leuk. Dat heb je altijd, ook bij de Beatles zijn natuurlijk, van die producers, die hebben de Beatles uh, uh, de deur gewezen. En uh, ja, die hebben het al later... Uh enorme spijt van gehad denk ik, maar ja, het geeft aan dat, dat uh, Einstein had gewoon een theorie die klopte, die was intern consistent en die uh, kwam overeen met waarnemingen, terwijl de bestaande theorie niet overeen kwam met die waarnemingen, ja. en, en uh, ondanks dat hij een nobody was, ja, is het niet autoriteit, autoriteit, autoriteit, want de universiteit van Bern, Bern dat was een autoriteit, en die hebben, toch, uh, hebben hem toch uh, afgewezen. Ja, ik, ik weet nog even uit mijn hoofd. Ik weet de namen niet precies. Maar ik geloof dat een van de hoge pieten toen... Die, was een, uh, die, die had het zo niet op Joden en zo. Neer later onder... Uh, ja, gooi Godwin alsnog erin. <laughs> onder Hitler heeft hij een hoge, de, volgens mij een hele hoge positie gekregen. De, en die wilde toen... Toen moest Duitsers, moesten Duitsers naar de... Uh, die wilden ook in die race naar de atoombom. Maar dan hadden ze de theorieën van Einstein nodig. Maar die hoge pietjes zei nee, de, de theorieën van Einstein... Die, uh, die, zijn, uh, die kunnen nooit goed zijn, want die man is een jood. Hmm. Dus die ja, hadden de... een probleem met het uh, zoeken naar de, naar, de, naar de atoombom, zeg maar. Er zijn talloze voorbeelden van, ja. hè. Ja, ja. En een ander voorbeeld is Zemmelweis. Uh, die had uh, de bacterie uitgevonden. Die ontdekte als arts dat... Uh, Mevrouwen die bevielen op, op de straat, een betere kans hadden om te overleven dan ziektevrouwen die bevielen in zijn ziekenhuis. Uh, omdat daarnaast lag een lijkenhuis. En van die de EPN, lagen, ja, ja. Die gingen, Handenwassen. Die gingen handen, zonder handen wassen van die lijken naar die, naar die vrouwen toe. En, dat, en dat werd, hij werd gewoon gek verklaard. Want ze uh, zeiden uh, uh, van ja, uh, het, het idee dat wij die ziekte meebrengen, dat is onzin. Wij zijn doktoren, wij zijn heel meesters, bla bla bla. Uh, uh, hij is zelfs in een gekke geëindigd, geloof ik, ondanks dat hij gelijk had dus die zemmelwijs heb je uh, maar er zijn wel de vent die, die zijn ontdekte heel veel dat voorbeelden, ja. dat de maagsfeer van een bacterie kwam, die wilden ze ook niet geloven en tot hij uiteindelijk gewoon maar zelf die bacterie innam om aan te tonen, kijk nou krijg ik een maagsfeer, zie je wel dus het komt weer door die bacterie die ik net heb uh, ingeslikt en uh, in Sovjet-Unie had je dat ook Lisenkoïsm, dat was uh, die geloofden niet in de DNA-theorie. En Lysenko die zei van... Uh, en dat werd in de hele Sovjet-Unie uh, onderwezen van... Uh, ja, uh, het is niks, niks DNA. Uh, Lysenko die heeft de waarheid uh, in pacht. Dus je hebt dat gewoon heel vaak gehad in de wetenschap. Dat, dat ideologie, dat die de, de waarheid om, om zeep hield eigenlijk. Uh. En zelfs en zo dat je... als je een theorie van Einstein weer spreekt... Dan heb je het ook heel moeilijk. Er zijn een paar mensen die... Uh... Die zei, oh, ja, zijn er zijn toch wat foutjes in die relativiteitstheorie. Eh, achteraf hebben ze dan uiteindelijk hebben ze dan wel gelijk gekregen. Maar die hebben daar ook een hele lange strijd voor moeten voeren. Eh, dus is eh, dus, geloof ik een Israëlische wetenschapper. Die is helemaal uitgekost in de in, ja, de, in de, is met de algemene relativiteitstheorie is dat, dat Einstein heeft uh, er aan het eind zijn constanten ingeflemd. Ge, in uh, en die constante die was eigenlijk nodig omdat toen de veronderstelling was dat het heelal statisch was. Ja. en zonder die constanten dan zou het heelal uitdijen. dus toen heeft hij er maar een constante ingemaakt om te zorgen dat het, dat het, uh, het vast bleef staan en toen later bleek dat het heelal uitdijde hm? toen zei hij, ah dat is de grootste fout in mijn carrière geweest, want als ik, ik had die uitdijing kunnen voorspellen als ik die constanten eruit had gelaten ja, maar het ja. raar is dat ze die constanten er nu weer in hebben gebracht, omdat het niet alleen uitdijt, maar het duidt versneld uit volgens uh, de metingen. Dus dat betekent dat, het, dat uh, uh, die constante erin is gebracht met een ander teken. Zeg maar Waar die voorheen het uitdijen tot een staan moest brengen. Moet hij nou het uitdijen versnellen om, om de, met de metingen overeen te komen. Uh, dus ja, daar zitten nog wat dingetjes aan. Die, uh, en, en natuurlijk... Het, het probleem met kwantummechanica en relativiteitstheorie is ook, blijft ook overeind staan. Dat, dat je die twee niet met elkaar kunt verenigen. Dus, dus je, je, je gebruikt nu de relativiteitstheorie, of de algemene relativiteitstheorie. Die gebruik je voor grote sterrenstelsels en zwarte gaten en enorme massale dingen. En kwantummechanica gebruik je voor hele kleine deeltjes. En uh, elektronen en muonen en uh, protonen enzovoort. Hè. Mm. Maar... Als je, als je nou iets gaat maken dat en heel klein is en heel zwaar, dan, dan, dan botst dat met elkaar. Dan, dan, wat heb je dan nodig? En dan blijkt dat als je die, die twee met elkaar probeert te verenigen, dan krijg je uitkomsten die nergens op slaan. Dus daar, daarmee krijg je eigenlijk die eerste regel: dat een theorie moet logisch er, er consistent zijn intern. Die is daarmee geschaad. Dus eigenlijk kun je al zeggen van. Of de een of de ander heeft een fout. Of de kwantummechanica of de algemene relativiteitstheorie heeft, heeft nog een fout erin zit. Ja. En daarom blijven wetenschappers gewoon zoeken. Ja. Maar ja, de of? laatste tijd is het natuurlijk helemaal erg geworden. Ik vind met, uh. met, die, met de global warming en, uh, en nou met COVID ook. Er wordt gewoon op los gecensureerd dat het niet mooi meer is. En... En het komt natuurlijk ook door de geldstromen. Hè? Ik zag zo'n zo meme van... Uh, scientists usually agree with uh, the person funding them. En, en dat is natuurlijk... Ja, het maakt heel veel uit waar het geld vandaan komt. Als het geld centraal verdeeld wordt... En je kan, je kan geld verdienen door, door een bepaald speerpunt na te jagen... Ja, dan, dan, dan ga je dat maar doen. Uh, je, wilt, je moet ook je faculteit uh, in leven houden... En, Zie je zie je eigenlijk met, met die quantum computing zie je dat gebeuren. Je ziet het uh, in de natuurkunde eigenlijk gebeuren met die stringtheorie. Uh. Iedereen moet maar in die stringtheorie alles bij elkaar hangen wat een, wat een gedrocht aan het worden is. Omdat, nou, het klopt niet met een paar dingen. nou Gooi er nog maar een dimensie bij. Dan hebben ze 22 dimensies. Om het een beetje draaiend te krijgen. Ja, uh. Dat, uh, dat lijkt natuurlijk ook nergens op. Dus het is een gedrocht geworden. Maar dat wil niemand opgeven. Want je kan er uh, subsidiestroom mee krijgen. Uh. Het is natuurlijk van de gekke dat een ambtenaar moet gaan zitten bepalen. Wie er geld krijgt daarin. Uh, wie de, wie, waar, welke richting het onderzoek uitgaat. Uh. Maar, Terwijl de meeste vooruitgang is ook eigenlijk geboekt. Jij wil. En wil, dat nee, is laatste, of, de laatste af. wil ik nog even zeggen. De meeste vooruitgang is geboekt bij de Solvay-conferences. Toen kwamen alle wetenschappers kwamen bij elkaar. Dat waren alle grote doorbraken van de kwantummechanica en de relativiteitstheorie. Die zijn op die Solvay-conferences gebeurd. En het was een Belgisch industrieel. En die betaalde uit eigen zak. Die wilde gewoon graag weten hoe dat zat. En die gebruikte zijn eigen vermogen om al die wetenschappers uit te nodigen. Uh, en uh, met elkaar te laten hij betaalde die hele conferentie en dat leidde tot enorme, enorme doorbraken en veel meer dan wat nou aan, aan bergen geld aan door de overheden wordt wegge, ja, weggeflust ja. ja maar goed het zijn ook de opleidingen voor de onderdanen die uiteindelijk zullen kiezen voor de heersers dus ja. in dat opzicht is het uh, niet alleen het, het heeft meerdere doelen die, die, de groot, grote overheid. Eh, onderwijsinstellingen. Ja. Nou, wat ik, heb, nog... ik heb mijn plaatje morgen inmiddels gevonden hoor mensen. <laughs> Oké. Okay, okay. ja, hij komt van, hij <laughs> komt van Peter. Hij komt van Peter. Oké. Okay, okay. Nou kijk op de <laughs> tijdlijn van. Uh... Ik weet al welke het is denk ik. Ja dat is geweldig. Ja, <laughs> ja het is. Ik zit inderdaad nou te kijken en ik het waal er een beetje hier weg. Ik zit er van het kennen. Okay, Josje, liever op Facebook voor, als je het wilt zien. Maar ja, ik, ja uh, Peter. Peter is op Facebook. <laughs> ik wil nog even reageren maar de, op wat je zei. Maar eigenlijk de eindconclusie is van... er is deze nieuwe religie aan het ontstaan... Waar, waar, waar, waarbij uh, een bepaald idee van wetenschap de nieuwe god is. Dus de wetenschapper die alles weet. Dat is ook gewoon net zo fictief als al die andere goden eigenlijk. Want ze weten niks. Ze zijn nog aan het zoeken. Maar de... Is de Ab bij de tafel van uh, V.I. Oranje? of hoe het allemaal Ja, maar, mee? Nee, bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld. dat is toch te, te gek voor worden, Dat zo'n Ab Oosterhuis ja. gewoon nog geraadpleeg wordt. Uh, ja. Over iets van wetenschap. Dat kan je toch niet meer maken. Naar wat er gebeurd is. Uh, en toch blijft het uur waar we naar voren komen. Dus dat, ja, ja, uh, dat, dat geeft aan dat het stuk is. Hè? Ja. Richard Feynman die heeft zijn uitspraak gedaan. Van... Uh, uh, science is the belief in the ignorance of experts maar dat is helemaal weg nou, hè. dat wordt, die wordt regelmatig ja, uh, gepost ook, omdat mensen inderdaad gewoon oh, ja, je moet gewoon de experts geloven ja, uh, en hier heb ik een expert die wat anders zegt hè, weg censureren ja, je moet gewoon de experts geloven ja. ik wilde nog, probeert... wil nog zeggen het veranderen steeds van die standpunten is een manier om de oude berichten op een gegeven moment weg te censureren als ze dan ingaan tegen wat er al is, of wat er dan nieuw Wordt gezegd, dan wordt ineens het oude wat er was. Nepnieuws en het wordt allemaal. Het verdwijnt allemaal. Het is een beetje in 1984. Dan... Hè, het volleen, who controls the present controls the past. Who controls the past controls the future. Dus het is gewoon. Uh, yeah, Winston Smith in de 1984 paste de, de geschiedenis aan om het altijd kloppend te laten krijgen. Die oude mm -hmm. standpunten kan je gewoon niet meer terugvinden. Uh, Richard Feynman had ook nog gezegd: I prefer. Questions that cannot be answered over answers that cannot be questions. Dat is ook wel een mooie uitspraak. Yeah, yeah, yeah. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Hij was wel een beetje een, uh, ja. Het was, het was wel, zoals een, een goede wetenschapper natuurlijk, altijd een beetje eigenzinnig figuur. En het was ook toen die Challenger neerstortte, toen haalden ze Feynman erbij om uit te zoeken wat er gebeurd was. En de NASA hebben natuurlijk zat wetenschappers, maar die zitten allemaal in die organisatie vast met bazen en hiërarchieën. en en je hebt allemaal verantwoordelijkheid gelopen en je ook niks gezien en zo, dus dat wordt, de verwachting is dat, dat daartoe met die o-ringen dat dat niet naar buiten zou zijn gekomen zonder dat Feynman daarbij was gehaald van de buitenaf en ik denk dat je dat nou ook nodig hebt dat echte wetenschappelijke doorbraken van buitenaf komen, want wat daar binnenin zit ik praat toch van elkaar allemaal, nou ik heb zo Zo'n zo blaadje, technisch weekblad, als je leest wat daarin staat, dat is één groot subsidievisserij. Uh, is het van uh, nou ja, de minister heeft dit plan in werking gesteld? Uh, de uh, aim your Proposal zet uh, deze bingo shit, bullshit bingo worden. Dit is, uh, en, da en dat is het enige waar het nog over gaat. Uh, het, is, het is allemaal ja, uh, fiscally engineered, zeg maar, uh, overheids, overheidsgeengineerd. Uh. Maar goed, ja, ik weet niet of we nog willen doorlullen. Uh... Nee, ik denk ah. dat ik eventjes op die free Exchange het ga doen. Ah, Oké. Okay. Noem me nog even een keertje, Yoshi. Waar kan je een guldens kopen? Vrijexchange.com en unnamed.exchange. Ja. En via dus, uh, komodoplatform.com, dat is een decentrale beurs. En daar kun je via allerlei. Dan kun je meer dan 200 munten. Met e-gulden verhandelen. Ja, mooi, mooi Nou mooi. ja, nou ja, 150 toch wel, denk ik. Ik, moet, ik weet het niet precies. Het worden er ook meer, het worden er meer. Je betaalt wel iets meer per transactie dan ja. op een beurs, op een centrale beurs, maar je hoeft je paspoort niet te laten zien. Ja. Dat is wel een voordeel. Mooi, mooi, mooi. Nee, toppie. Ja, goed. Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van de, van de uitzending. We zijn best wel snel doorheen geraasd eigenlijk. <laughs> maar er is uh, ja, verder geen input meer gekomen vanuit de chat. Dus uh, dan zullen we het hierbij laten. Ik wil uh, iedereen hartelijk danken die deelgenomen heeft aan deze uitzending. En uiteraard de luisteraars danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En uh, zo zeggen, doki. hier is de eindjingle.